We're in het station van Kortrijk wordt geen beschermd monument. Dat heeft minister van Erfgoed Matthias Diependalen beslist. Het station was onlangs nog thans uitgeroepen tot een van de zeven meest bedreigde erfgoedplaatsen van Europa. Maar de NMBS heeft plannen voor een nieuw, modern station, zegt de minister. Er zijn al plannen met het stationsgebouw. We moeten daar toch ook zien dat dat nog altijd kan voldoen aan de hedendaagse mobiliteitseisen. Die plannen zijn al ver gevorderd. Het zou goed zijn mocht de NMBS zelf een erfgoedvisie uitwerken. Maar wij kunnen moeilijk al die plannen die er al zijn gaan doorkruisen met een bescherming. Nog volgens Diependalen zijn er nu al genoeg gebouwen in dezelfde stijl als het station van Kortrijk wel beschermd. In een crash in Izegem in West-Vlaanderen is vorige woensdag een kind overleden. Het is nog niet bekend hoe dat gebeurd is, maar het parket zegt dat er voorlopig geen aanwijzingen zijn dat er een fout is gemaakt door de crash. Na het overlijden werd de kinderopvang uit voorzorg wel geschorst door het agentschap opgroeien en het parket onderzoekt de zaak nog. In Sudan, in Afrika, is om middernachten staakt het vuren ingegaan. Het Sudanese leger en een gewapende groep binnen het leger zijn al meer dan een week hevig aan het vechten en er vielen daardoor al meer dan 400 doden. Maar nu hebben ze afgesproken om drie dagen lang niet te vechten. Het is afwachten of dat lukt, want drie vorige wapenstilstanden zijn telkens mislukt. De bedoeling is nu om humanitaire hulp toe te laten om de slachtoffers te helpen en om buitenlanders te evacueren uit Sudan. In het volleybal is trainer Steven van Medegaal van Rooselare verkozen tot coach van het jaar in België. De Argentijn Pablo Kukartsev is ook al van Rooselare is speler van het jaar geworden. Rooselare eindigde als eerste in de playoffs en het speelde ook de finale van de CEV Cup. Dat is de tweede Europese beker. Coach van Medegaal is heel blij met de prijs. Het is vooral voor mij een bedanking eigenlijk naar de mensen waar ik heb dit aan te danken. Eigenlijk. Daarvoor heb ik een zwaar pakket moeten afleggen van de, ja, tal van jaren. zal ik zo zeggen, investeringsjaren. En als je die dan op deze manier een keer kan bekroond zien door een erkenning die eigenlijk wegstaat van het sportieve, dat doet dat wel eens deugd, ja. Bij de vrouwen ging de prijs van coach van het jaar naar Chris van Snick, de trainer van Asterix AVO-Beveren. Dat is de bekerwinnaar en ook de favoriet op de titel. En dit is dat... En dit is het nieuws uit jouw buurt. Ja, in Beveren zijn gisteravond een honderdtal Nederlandse kinderen... op twee bussen aangereden door een vrachtwagen in de file. Vier raakte licht gewond. En de wielertoerist die zondag aangereden werd in Oudenaarde... is overleden aan zijn verwondingen. Vandaag wordt een drogere weerdag op een enkele bui na. Er staat wel een koele wind, maxima rond 10 à 12 graden. Brede opklaringen zijn mogelijk. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen hoor je om half zeven... en vind je in de app van VRT Nieuws. Het is een beetje beter vandaag, hè? Het is een beetje beter vandaag. Er was allemaal een heel klein beetje regen. Goedemorgen Kim. Goedemorgen. Goedemorgen Shema. Goedemorgen. Toch, een klein beetje regen? Ja, zo. Ja, ik heb wel water gezien, ja. Een driedraadruppeltje. Goedemorgen lieve mensen. Ja, het is een dinsdag. We gaan hem goed laten beginnen. Zometeen met een goede reden. Natalia. Goedemorgen morgen. Jouw dag begint, goeiemorgen, morgen. Met Peter en Kim ga je de dag in. Met een laag op je gezicht. Hey, hey, hey. We zeggen elke morgen een goeiemorgen. Maar hoe zorg je er nu voor dat het echt een goede goeiemorgen wordt? Is het niet voor iedereen anders? Oh, ja, net daarom. Dat ik het even vraag. Uh, ik zou graag wat langer slapen. Ja, Dat, is, uh, dat kunnen we helaas. Dat uh, gaat niet lukken van vandaag. Nee, nee maar, maar je vraagt wat het ja, ja. goed zou zijn. En dan een rustig, heerlijk ontbijt met verse pistoletjes van de bakker. Ja, oké, okay. we, we kijken daarnaar, um, maar niet voor vandaag. Nee, ja. dat, dat had ik al door, ja. <laughs> Schema die is intussen net niet de studio uitgelopen met die vraag. Ja, kijk. Het is wat het is. Ik wat vanaf. zou jij graag hebben? <laughs> s ochtends. Ja, ik ben gewoon geen ochtendmens, dus... Maar echt, mannen, dus. we, we maken een ochtendshow voor de luisteraar. Lieve luisteraar, ik hoor... Zo, wat willen jullie gaan. doen? Langer slapen. Tjuh <laughs> <laughs> toch. Wat zorgt ervoor dat jouw goeiemorgen een echte goeiemorgen is? Deel dat nu even in onze app van Radio 2. We zijn zeer benieuwd. Goedemorgen. Goedemorgen goeiemorgen telt voor twee. Hey, hey, hey. hey. VRT, Radio 2. Goedemorgen, morgen. MUZIEK Van de dag toe al binnen hoor, ons schema. Die s'morgens het nieuws leest, die laat weten dat ze geen ochtendmens is. Jammer. Maar het gaat er ook niet uit. Ik doe dit al acht jaar, maar ik blijf een avondmens. In het weekend moet ik altijd later gaan slapen. En dan, ja. Waarom blijf je dit dan doen? Dat het gewoon leuk is. We ja. zullen ons missen. Ja. En omdat die muziek zo goed is s'morgens, Het is er eentje van bij ons, zet hem heel uit. Dit is Mamma Mia.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 Je vais tout brûler, même ta maison, pauvre de toi mia que j'étais bête, lui pas à la ville, mais malhonnête, j'ai dit ma mia que j'étais bête, mais ma voie la libre, je serai la reine de son roi, je serai la reine de son roi. Même ça Zoals die vorige week Het was zo indrukwekkend mooi, live. Ah, wel. Mijn dochter sindsdien is mega fan. Die is bijna vier jaar en ik moet dat thuis zo on repeat opzetten. En als ik het afzet, wordt ze kwaad. Dus ja, echt een superfan. Zou je dochter stellen aan het luisteren zijn, denk je? Nee, die slaapt nog. Ah, jammer, want dan mist ze dit. Want vorige week hebben we het ook gehad. Mama mia, bat, dit was, is Mentissa live bij ons. Oh -oh. Toen was ze dus aan het luisteren, en ja. toen het gedaan was, was ze mega kwaad geworden. Had ze een woedeaanval, en mijn mam moest ze dan aankleden om naar school te doen. Dat was heel fijn, blijkbaar. Maar kijk, ze kan het herbekijken en herbeluisteren bij ons op radio2.be. Goedemorgen. Goedemorgen. Er zijn al indrukwekkende problemen mee. Ja, zeker. Eerst een filetje, dat valt echt nog mee op de E313 naar Antwerpen vanaf Massenhoven. Dan is er net ook een obstakel gemeld in Jabeke. dat is op de E40 Brussel-Kust, in de richting van. Oostende daar opletten. En dan nog uh, vlakbij zee op de N49 in Westkapelle. Dat is bij Knokken. Hè, daar moet je opletten voor twee koeien die daar op de weg lopen. Dat Absoluut. is vervelend. Daar ja. moeten we mee opletten. Hey, hey, hey. Je begint. Heb ik ooit dat verhaal verteld van een vriend die ooit een koe heeft aangereden? Ja. En zijn auto was per totaal. Ja. Ziezo, dat ga ik niet opnieuw vertellen. Goedemorgen, het is vandaag 25 april. Vandaag wolken en zon. En vannacht gaan we dus naar 1 graad. Dat is. Uh... Een drama. Die, ja. die het niet anders omschrijven. Goed, ja. Al die winterjassen maar weer boven. En. en, en probeer en, maar te krabben. Toch wordt het een goede morgen, hoor. Echt waar. Heel veel mensen die weten wat een echte goede morgen moet inhouden. Ja. Er komen heel veel reacties hey. binnen de Heidi Louis, bijvoorbeeld, zegt. Goedemorgen, vriendjes van de ochtend. Ik ben eigenlijk totaal geen ochtendmens. Maar wel al tien jaar postbode. Er zijn zelfs weken geweest dat ik om één uur, om drie uur moet opstaan. Dus voor haar is het ideaal als ze om vier uur gaat slapen. En lekker lang kan slapen ook. Francis de Buff die zegt het heel mooi. Een goede morgen is dat je gezond bent en uh, ja, nog wakker gekomen zijt. Zo zegt <laughs> ze van Vlaanderen is niet wakker worden, maar wakker komen. Wakker gekomen zijn. Goeie. En Olga Linskes uh, die zegt. Een goede morgen voor mij is een jogske van 15 kilometer. Daarna ontbijtje met eitjes. Om de afgelopen energie terug wat op te bouwen. Maar helaas niet voor vandaag, want ik moet werken. Ah, je mag werken. Giel Eekhout uit Dendergem. Goedemorgen, Giel. Goedemorgen allemaal. Maar wat is dat allemaal met die, met die dieren hier vanmorgen? Want je hebt, het gaat over paarden bij jou. Vertel eens. Ja, dat klopt. We hebben op het moment vijf paardjes staan bij ons thuis. in Een privéstal als het ware. En ja, die moeten elke ochtend en avond eten krijgen natuurlijk. Hè. En ook verzorgd worden. Die komen ook elke nacht binnen in de stallen. Dus die moeten ook, als het gelukkig een beetje mooi weer blijft, kunnen die ook elke dag terug buiten dan. Dus dat moet allemaal gebeuren, Peter, in de ochtend. Ja, maar hoe zorgen, hoe zorgen die ervoor dat jij dan een goede goede morgen hebt, Guil? dus uh, well, zo als ik de poort opentrek morgen, so they dan weten die onmiddellijk dat ze eten krijgen. En dan is dat een klein concertje. Daar krijg je vriendschap van, hè? <laughs> ja. Daar krijg je heel veel liefde van. Die zijn in altijd van. blij als ze jou zien. Ik hoor ja, die glimlach ja. in, jouw, in, jouw, in jouw stem. Fantastisch, Giel. Zij, geniet ja. van de dag door de, de groeten aan de paarden. Wie heeft de leukste naam van de, van de paardjes? Oh um, ze zijn allemaal lieflijk maar uh, oh, oh, oh. Hokka is van de speciale. Wie dat hè? Hokka Hokkahei! Hokka dit het is de nieuwste ja. hit van. <laughs> Hokka Hey. Doe dingen dan een Hokka Hey, fijne ochtend. Dit is wat. Hokka Hey. Hokka Hey, Hokka Hei. Nee? Op een weer, op een <tie> Het zou een nieuwe hit van Prins kunnen zijn. Dit is hem. 1999. Dansen, lieve mensen. $19.99. Ja, het is koud. Ja, het zal nog koud blijven. Wat is er allemaal aan de hand? Kijk, Shema heeft alle details over een minuutje.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 Het is bij Stijlarts nu. Kom, geef mij hand handdoek, we zijn al weg. Oké. Okay. Kom nu naar Stijlarts in Demse of Lier en u krijgt 50% korting op uw hangtvaart, uw inloopdouche en uw vloerverwarming. Stijlarts, renoveert uw badkamer. Er hangt mooi weer in de lucht. Feestje of wat? En dat vieren we deze week met 25% korting op alle tuinmeubelen. Van nu woensdag tot en met maandag 1 mei. Dus haast je naar... Fun. Play. Create. Party. Alle info op fun.be. Goedemorgen. morgen. Zeer gelukkig worden van Giel net met zijn paardje Hoka Hey. Maar Hoka Hey, dat, dat komt ook van iets. Van een of andere jeugdserie of zo. ik ken het niet. Nee, Nee, ja, we bezoeken het. Komt allemaal goed. Lieve mensen, goedemorgen. Morgen luister je, het is 20 over zes. En het gaat over leraren die met pensioen zijn. Zat in het nieuws, als ze jonger zijn dan 65, dan mogen ze lesgeven. Maar als ze ouder zijn, mogen ze niet langer onbeperkt bijverdienen. Was ooit een ding. Schema van het nieuws, wat is er precies gebeurd? Ja, tijdens de coronacrisis vielen veel leraren uit omdat ze ziek waren of in quarantaine moesten. En dan waren er dus heel veel te weinig. En dan hebben ze gevraagd aan gepensioneerden onder de 65 om te komen lesgeven. Die mochten dat ook doen, dus ze kregen dan geld daarvoor natuurlijk. Maar dan zou dat niets veranderen aan hun pensioen. Die regel was geldig tot maart, dus vorige maand. Uh -huh. Nu is beslist dat dat gewoon nooit meer kan. Dus ja, veel schooldirecteurs zeggen dat... Dat kan eigenlijk niet, want we hebben nu al een groot lerarentekort. Dus wat moeten we dan nu gaan doen? Ja, ik snap het ook allemaal niet dat het niet... Ja, ja het is gewoon... Ze kunnen niet en-en hun pensioen behouden... en nog eens onbeperkt ja, een bijverdienen. Dat was een tijdelijke maatregel, zegt de regering. Nu is dat gestopt. Maar wacht eens. Dus ze mogen eigenlijk nog wel lesgeven... maar dan verliezen ze hun pensioen? Ja, voilà. Dan zouden ze daar financieel op achteruit gaan. En dat, dat, dat wil natuurlijk niemand. Uh, noem mij naïef, maar was er niet ergens een regel intussen... dat je als gepensioneerde zoveel kon bijverdienen als je wilt. Nee, dat is ook beperkt. Dat is, is dat flexijobben? Ja, dat is denk ik dat meer. En dat is ook maar in bepaalde sectoren, niet zomaar in het onderwijs. Dus dat was echt een specifieke regel voor het onderwijs. Dat oh. is dat, dat ik niet goed snap. Dat het in sommige sectoren kan, ja, andere onderweer dat... niet. Ja. En dat is nu een sector waar je zou kunnen zeggen mensen met zoveel wijsheid die kunnen toch gewoon gerust mee, uh, verder meewerken. Raar toch allemaal. Straks gaan we het nog eens hebben over het leraartekort. In Sint-Iklaas gaan leerlingen uit de lagere school... ...leerlingen uit het vijfde en 6e middelbaar aanmoedigen... ...om leerkracht te worden, omdat er tekort zijn... ...dat er goede nodig zijn. Hoe is dat bij jou trouwens? Flexijobbers in, in de supermarkt, zitten daar ja. mensen bij van plus 65? Ja, absoluut. En, en dat zijn mensen die heel gemotiveerd zijn... ...die tijd hebben, die passie hebben. Uh, in onze ervaring zijn dat echt heel uh, waardevolle werkkrachten. Absoluut. Ervaring, dat ja. vooral. Hè. Mm -hmm. Kijk. Het bon, um, klinkt misschien niet zo positief, maar het wordt vannacht één graad. <lacht> het is gestoord. We hebben al zoveel over het weer gepraat, maar we mogen eigenlijk niet klagen, schema. Nee, want blijkbaar is het weer op dit moment niet zo slecht als we zouden denken. Ah, dus ah oh nee, sorry, dan <lacht> het aan ons. Nee, ja, het ligt het <lacht> aan ons. Want we zitten gewoon rond de normale waarde qua temperatuur en qua neerslag. We zijn gewoon de voorbije jaren te veel verwend met droog en zonnig weer. Bijvoorbeeld in de eerste corona-lockdown er was er heel veel zon. Amai. Ja, maar eigenlijk is het allemaal niet zo erg. Ja, maart 20, toen, toen we gewoon lekker wandelen buiten. Het ligt weer aan ons. <lacht> ja, onze weervrouw Jacotte heeft er blijkbaar ook gezegd dat we een soort normaal weer hebben. Ja, in het voorjaar is dat altijd wel. Dus een strijd tussen verschillende luchtlagen legden ze uit. Lucht uit het zuiden die warm is, want daar is het wel echt heet. En lucht mm. uit het noorden die dan weer koud is. En nu wint de koude lucht tijdelijk het gevecht. De koude lucht... Kom op, warme lucht. Pak je bokshandschoenen en ga ervoor. Ja, we weten nog niet wanneer het gaat veranderen. Ja, nee. Het ja, wordt altijd zo wel eventjes. Op het einde deze week wordt het eventjes warmer. Maar we weten wat het volgende week dan weer wordt. Dus nou, hopelijk wel, hè. we houden de moed erin. Hè. Ik zou bijna zeggen hokka Maar over een uurtje dan weten we het onze weerman Bram. Die komt het ons allemaal vertellen zie je. En dan nu, kluzo om wakker te worden. Vonken en vuur. Goedemorgen. Goeiemorgen, Goeiemorgen morgen, ja, perfect, Peter en Kim. WRT Radio 2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 Niet te leven. Maar nu leef ik beter dan ooit, Jij. Yeah, yeah. Yeah, yeah Het geluid dat je hoort, dat is het microfoontje van Kim van Ons. Gaat het? Ja, ik ben er een beetje mee aan het vechten, maar. Oh, ja. ik ga binnen. Strijder, sowieso. Goedemorgen, het is bijna half zeven. Als je net afvroeg van. Oh, Hokkahei, die paarden van Gila Dentergen, Hoe zien die eruit? Kijk nu even op de app van Radio 2. Daar staat Hokkahei. Dat is een mooi bruin paard met een wit vlekje bovenaan. Mooi verzorgd. Komt er gelukkig van, zeggen ze daar. Trouwens, Hokkahei, ik heb het gevonden, was een uitspraak van een, ja, een Indianenleider van de Sioux. En die, um, die zei... Hoka, hey, it's a good day to die. Wat eigenlijk zoveel we zeggen... Is van niet zo positief. Ah, ja, het is zo van... <lacht> Mannen, we zijn er klaar voor. Zelfs als sterven we vandaag. We gaan niet gemist worden. Het wordt een mooie dag. Die indianen... Maar dat wist jij niet, hè? Dat heb jij opgezocht. Ik heb dat opgezocht via ja, ja. Google. Dat is uh, iets nieuws op het internet. Ah, goed. Uh, ja, gratis bij YouTube gekregen. Fantastisch. <lacht> <lacht> en gelukkig hebben we ook een betrouwbare bron. Dat is het VRT Nieuws. Met Shema morgen post heeft nog meer overheidscontracten ontdekt waar mogelijk iets mis mee is. Vorig jaar bleek dat topmensen van BPost geschummeld zouden hebben bij het contract om kranten en tijdschriften te verdelen in ons land. Maar dat was dus niet het enige probleem bij BPost. En in Sudan, in Afrika, is een wapenstilstand ingegaan. Het Sudanese leger en een gewapende groep binnen het leger zijn al meer dan een week hevig aan het vechten, maar nu gaan ze drie dagen lang niet vechten. En dit is het nieuws uit jouw buur. Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Nicky van Driessen. In de Beverentunnel in de richting van Antwerpen zijn gisteravond twee bussen met een honderdtal Nederlandse kinderen tussen 10 en 12 jaar gebotst. Ze waren op de terugweg van Londen naar Den Haag. De bussen reden achter elkaar in een file, maar een vrachtwagen reed in op de laatste bus en veroorzaakte zo een kopstaart aanrijding. Een begeleider en vier kinderen raakten licht gewond, ook de vrachtwagenbestuurder raakte licht gewond. De gemeente Beveren ving de kinderen een tijdje op in de sporthal van Calo gisteren. Enkele uren later konden ze met vervangbussen hun weg verder zetten. De man die zondag een wielertourist aanreed in Oudenaarde blijft in de cel. De wielertourist is gisteren overleden aan zijn verwondingen. De man van 53 uit Merelbeke werd geraakt door een bestelwagen toen hij met zijn groep een gewestweg wilde oversteken. Hij liep een zwaar letsel aan het hoofd op. De bestuurder van de bestelwagen pleegde vluchtmisdrijf, maar gaf zich later aan bij de politie. Annelies verstraten van het parket. De bestuurder van de lichte vracht, ...die dus in aanrijding kwam met de wielertourist... ...die werd gearresteerd en voorgeleid op verdenking van ontzettelijke doding... ...vluchtmisdrijf als ook het rijden onder invloed van alcohol... De onderzoeksector heeft vervolgens beslist om de man effectief aan te houden. In de app van Veertien Nieuws lees je er meer over. In Brakel is een waken gehouden voor de vrouw en haar man die zondag dood zijn teruggevonden. Een vrouw lag voor haar woning, haar man enkele kilometers verder aan de voet van een uitkijktoren. Familie, vrienden en inwoners van Brakel zochten gisteravond troost bij de woning van het koppel. Ze reageerden vol onbegrip. Wie vragen heeft over zelfdoning kan terecht op het gratis nummer 1813 of de website zelfmoord 1813. .be. En Oosterzele gaat zijn inwoners bevragen over een mogelijke fusie met één of meerdere van zijn zes buurgemeenten. Vorig jaar was er nog sprake van een echt referendum, maar dat is nu wat afgezwakt tot een vrijwillige bevraging, zegt Schepen Elsie de Wilde. Wij gaan nu informatiesessies organiseren voor onze inwoners en ook ons gemeentepersoneel, waarop dat een spreker alle mogelijke vragen gaat beantwoorden op alle zaken die leven bij onze inwoners. En aansluitend gaan wij een bevraging organiseren, zowel digitaal en via de website, als via het infozine, dat mensen hun vragenlijst kunnen invullen om te posten wat de verwachtingen zijn en wat de ideeën zijn rond fusies bij onze inwoners. In de gemeente Oosterzeelen staan nu ook infoborden met een QR-code... waarmee je dan de bevraging digitaal kan invullen. De resultaten worden in juni bekendgemaakt... maar zullen niet bindend zijn voor de fusie. Vandaag wordt een drogere dag dan gisteren op een enkele bui na. Er waait weer een koele wind. Maxima blijven steken rond een 10 à 12 graden lokaal... is 13 graden wel mogelijk. Het gaat gepaard ook met brede opklaringen doorheen de dag. Morgen wordt een droge dag met brede opklaringen. De wind gaat dan ook wat afnemen. En we krijgen dan weer zo'n 12 graden op de thermometer. Daarnet liepen er koeien in Westkapelle. Hoe is daar in zo mee? Ah, ja. Wel, er zijn er nog bijgekomen, zegt de politie. Zijn, er is nu sprake van zes koeien op de N49 in Westkapelle. Ja, heel, dat heel, heel plant zich toch snel voort. He. Ja, <lacht> he, het is gewoon een vergadering, denk ik, die daar bezig is. Hoor. En dan de, nog uh, vlakbij zee op de E40 naar de kust... ...is het in Jabeke uitkijken voor een houten palet op de weg. Verder dan al wat files, terwijl er nog niet zoveel gelukkig op de E40... ...vanaf Terrenat, als je richting Brussel rijdt, vijf uh, minuten... E314 is het wat filegolven tussen Tieltwing en Holsbeek. En dan naar Antwerpen hebben we al vertraging op de E34 vanaf Oelichem. Op de E313 een kwartier erbij vanaf Herendals West. En op de Antwerpse ring richting Gent is het wat vertragen aan de Kennedy-tunnel. Als er mensen zijn die in de buurt zitten van de koeien en ze kunnen daar een beeld van delen... Deel het gerust even in de app van Radio 2. Er komt een... een oh, dat is wel een beetje gemeen. Dus Waregem, Zulte Waregem, die, uh, ja, die gaan naar 1B. Die gaan zakken in het voetbal. En nu hebben blijkbaar de supporters van KV Kortrijk... Die hebben op ja, de, de wegwijzerborden, zeg maar, langs de, langs de weg... Waar Waregem staat, daar was zo'n afrit. Ik denk 1A of zo is dat dan. Ze hebben die overschilderd met 1B. Oh. Dat is een beetje gemeen, maar zo zit voetbal blijkbaar in elkaar. Wim de Smet uit Wargem, dankjewel om het te delen. En maak je geen zorgen, ooit gaan jullie terug naar 1A. Deze maand bij Stijlaarts. 50% korting op uw hangtoilet, uw inloopdouche en uw vloerverwarming. Stijlaarts. Renoveert uw badkamer. Heb je het ook helemaal gehad met scheef hangende keukenkastjes... en een wandplank die steeds naar beneden komt? Haal dan wat daadkracht in huis. En met Select van Bot.com krijg je ook nog eens extra korting. Deze week met Select. Tot 10% korting op accu-gereedschap van onder andere Bosch en Bleckendekker. Haal meer uit jouw met Select. Niesblad lanceert de grote podcasting: een wedstrijd voor creatief podcasttalent. Zo bezorgde Benny ons alvast deze inzending. We hebben nou betere het en aan Bickelbruin. Dus daarom dacht ik: het is tijd voor een podcast.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 van Sean Mendes. Goedemorgen, morgen. 20 voor 7, lieve luisteraars. het wordt een warme ochtendshow. Goedemorgen, morgen. Frans Bauer en Sineke komen. Sineke deed in 2010 mee aan het Songfestival voor Nederland. En Frans en Sineke gaan op tournee in Vlaanderen. En vanmorgen gaan ze een nieuwe song live bij ons zingen. En Morgen vroeg bij, uh, goedemorgen, morgen, een grote Vlaamse televisiester komt zijn verjaardag vieren. Je wilt dat meemaken. Mm -hmm. Misschien al een kleine tip, Kim, heb je een tip? Ja, ik, ik ken hem. Ja, het is een man. Jij kent hem ook, denk Absoluut, ik. Absoluut, ja, ja, ja. En uh, het spijt me voor de luisteraars, maar um, ik heb twee muzikale tips. Hier komt de eerste. Na, na, na, na, na, na, na, na. Mooi. En maar tweede? dat was nog het ergste niet. Nu komt de tweede, die ga ik even zelf moeten zingen. Ja. Come on baby, light my fire. Mooi, mooi. Goedemorgen, morgen. Maar dat is vanmorgen dus. Moet je maar even denken wie dat zou kunnen zijn die morgen zijn verjaardag komt vieren. Het is een grote, het is alles in zijn mm -hmm. Jullie favoriete leerkracht, daar moeten we het ook even over hebben. Je hebt die sowieso voor je, in je hoofd luisteren. Je weet nu al van, ah, die mens, die man, die vrouw, dat was voor mij echt een max. Hè? Heb jij zo iemand? Ja, ik had uh, Hubert Steenbeke, die gaf geschiedenis in het college in Eeklo. We noemden hem ook wel het kanon, lang verhaal. Maar die mens die kon alles zo visueel maar ja, kon alles zo visueel maken dat je meegetrokken werd in de verhalen. En dat is, uh, dat is belangrijk. Ik denk dat uh, je moet kunnen meenemen in hun verhaal en ook het verhaal van het onderwijs. En je leest overal dat er tekort zouden zijn. Dat willen kinderen uit de basisschool in Sint-Niklaas ook veranderen. Schema van het nieuws, wat gaan ze doen? Ja, vandaag gaan meer dan 500 kinderen uit verschillende basisscholen daar naar de middelbare scholen om leerlingen uit het vijfde en het zesde middenjaar middelbaar te vragen... van wordt alsjeblieft leerkracht. Uh -huh. Het is georganiseerd door de hogeschool Odyssee... die daar ook leerkrachten opleidt. En ja, dat komt natuurlijk omdat er zo'n groot tekort is aan leerkrachten. Dat is al jaren een probleem, maar het blijft gewoon. En dat is ook een probleem in de basisscholen in sint zelf. Dus die willen eigenlijk gewoon jongeren overtuigen... om. Kom bij ons lesgeven, alsjeblieft. We gaan even live over naar een leerling die straks meeloopt in de optocht. Dat is Chloe Pissens uit het zesde leerjaar. Onze lieve vrouw, presentatie in Sint-Niklaas. Dag Chloe, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Je bent een van die manifestanten. Heb jij, heb jij trouwens een, een leuke juf? Of wie, is, ja, wie is jouw leukste juf of meester? Uh, juf Zena, die is, zo, die is nog maar in vorig jaar. In het vijfde leerjaar had ik die als juf. Mm -hmm. Die zat in het vijfde leerjaar, maar dat was ook haar eerste jaar. Ja, um, ja die was leuk en die had ook zo'n goede babbel. Mm -hmm. en wat, ma wat maakt haar zo goed? Uh, ja, die is, ja, hoe leg je dat uit? Die is nog zo jong. En, um, dus die weet zo nog iets meer van de dingen en die denkt ook ja, ja. meer. En u zei, is goed, hè? Chloe, ja. je, uh, je gaat straks studenten uit het vijfde en het zesde middelbaar proberen overtuigen om leerkracht te worden. Hoe ga je dat doen? Wat ga je hen vertellen? Uh, dus we gaan allemaal scholen uit Sint-Niklaas, gaan we allemaal samenkomen op de Grote Markt. Uh -huh. En dan gaan we een opstocht doen van uh, 4,5 en een halve kilometer rond heel Sint-Niklaas. En dan gaan we uh, met allemaal borden... Um, gaan wij dan uh, jonge mensen en studenten vragen of ze misschien later in de toekomst een uh, meer of meester willen worden. Wat staat er op de borden? Uh, bijvoorbeeld uh, wil um, je al voor of mijn leerkracht is een superkracht of iets. Ja, wat, wat nog leuk zou zijn dat je op de borden ook zegt van en je krijgt ook uh, 10.000 euro per maand. Dat soort dingen. Dat lokt de mensen. Hè? Dat lockt, het, is, het hoeft niet waar te zijn, maar het lokt wel natuurlijk. Zeg Chloe, wie wil je later ook leerkracht worden? Ja, want het zou wel leuk zijn als kinderen slimmer zou maken. Als ze later misschien een goede kennis zouden hebben. Dat ze veilig met dingen met goede kennis naar het volgende jaar kunnen. Amai, als ik ooit in het eerste leraar opnieuw beland. Ik zou absoluut bij jou willen zitten. De toekomst ziet er goed uit. Zeker. Chloe Pieces uit Sint-Niklaas. Geniet van de dag en doe wat je moet doen. Fijne ochtend bij ons, hè. Dank wel. Dit is ook goed, zeg. Dit is papa...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 Ik lijk steeds meer op jou oh. Oh. Papa Ik lijk steeds meer op jou Vroeger kon je streng zijn En God, ik heb je soms geraakt Maar jouw woorden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 net in een discussie beland. dit is zo bijzonder. Ja, je was er niet bij, lieve luisteraar. Ik moet het er nog even bijpakken hoor. Het ging plots over, ja, het ging over het geloof. Omdat hij zingt... Uh, ik vind dat een heel mooie tekst, trouwens. Op een bepaald moment zingt hij Reesema. Dat is een tekst van Stef Bos. Van, Kijk, jij gelooft in God. Ik niet. Dus wij komen elkaar na de dood nooit meer tegen. En Peter zei dus, kijk, wij gaan elkaar na de dood niet meer zien. En daar ontstond discussie over. Wauw, discussie is een groot woord. Jij bent wel gelovig, Shema. Ja, ik ben gelovig. Dus ik geloof dat goede mensen naar de hemel gaan. En slechte mensen naar de hel. Heel <lacht> zwart-wit <lacht> verteld natuurlijk. Ja. jij gelooft dat er... Niks. niks, er is niks. gewoon niks ja, Maar er zijn ook veel mensen die niet gelovig zijn Maar wel denken dat er iets moet zijn na de dood Want het is ook gewoon heel hard om te denken van, Je bent dood en dan is het gewoon gedaan Ja, het is ook gewoon gedaan Maar het is, het is mooi om ja, Voor de mensen die achterblijven Zal je er nog wel op een of andere manier zijn Maar dat, maar dat is... is het probleem Je kan het nooit weten Jij weet het niet, want je bent er nog nooit geweest nee. En jij ook niet dus, <lacht> dus dat blijft een mysterie, toch? Oh, die luisteraar zit nu in zijn stuur te bijten zo van, van jongens, waar hebben jullie het over. Maar neem dat eens mee vandaag. Maar denk er ook niet te lang over na, want dan word je, nee, gek. Nee. word je echt gek. We gaan even hier blijven. Margot van de Regio. Tuurlijk wel, want aan hoeveel Molenstraten zit Margot van de Regio intussen. Ze heeft een plan. De straat die het meeste voorkomt in Vlaanderen, is de Molenstraat gebeurt overal iets en ze wil ze allemaal bezoeken. Goedemorgen, Margot van de Regio. Hallo, goedemorgen. Daar sta je weer te shinen. Ik zie jou live bij ons op 1 en in de app van Radio 2. Ja, hoe is het eigenlijk met de molenstraten? Ja goed, ik denk dat ik ondertussen al aan nummer 10 of zo ga zitten. Dus het gaat vlot vooruit, al moet ik er wel 265 doen. Dus goed, vooruit is relatief uh, natuurlijk. Maar hey, een nieuwe week is een nieuwe molenstraat. En vandaag uh, is Capelle op den Bos aan de beurt. Want uh, daar gaat iets heel spannend gebeuren. De schoolfotograaf komt daar langs uh, in de lagere school. Um, ja, ik vond dat zelf verschrikkelijk. Um, ja, Je werd dan zo voor een achtergrond gezet. Een of andere knuffel werd in je handen geduwd. En dan gingen je allemaal samen naar buiten... Uh, voor een groepsfoto, discussie over wie waar moest staan. Ja, ja. Ik weet niet hoe vonden jullie dat. Ik vond dat niet super. Wow, ik, uh, ik vond dat niet zo erg. Als kind vond ik het wel plezant. Als, uh, ja, in het middelbaar. Dan probeer ik altijd iets te doen om zo wat de uit te hangen. Zo je voeten vooruit te steken. Om oh, ja. eens gek kijken. Oh, nee. Ja, zo. Ja, ik vond wel, als ik zo in de lagere school zat, ik weet niet bij jullie, maar dan moest ik altijd zo heel nette kleren doen En mijn mama knipte mijn vrouw, vrouw zelf. En dat was echt super lelijk. We hebben daar beelden van. Op dit moment zie je trouwens Margot van de Regio oh. in de app van Radio 2. Uh, bij Zijder, een klasfoto. Ja, een... dat is ook een... van de derde kleuterklas, denk Ah ja, ik. een prachtig vermoorde knuffel in de handen. Ja. Maar je zag er al... Dat is dat is leesdraakje, dat was zo de, de klasknuffel. Je weet. En iedereen mocht die dan zo'n week mee naar huis nemen, kwam die slapen en zo. Maar ik heb ja. er precies iets te hard in genepen. ja. dat valt mij nu op. Maar je zag er op. toen al zo charismatisch uit. En dit, oh, dit is mooi hoor, kijk mee. Een foto van uh, ja, Kim van ons. Hoe oud was je hier, Kim? Welk ja, wel. Ik denk, vierde leerjaar of zo. Ja, je ja, herkent je er wel goed in. Dat is wel mooi. Heel ja. mooie foto. Dat is omdat ik niet heel veel heb laten verbouwen. Nee, ja, dat is goed gedaan, zeg. En dan uh, is er nog een foto. Ja, dit is, uh, dit is echt van in het kleur. Dat is wel echt niet herkenbaar. We zien eigenlijk een soort jommetje met fashion... <laughs> Derde kleuterklas was dit theater. Habajaans hemdje erbij, dat is al toen een ding geweest. Hè? Het, waren oh. soldaten. het waren soldaten, toen mocht je dat nog. Ik vind nog. het prachtig. Ja. Jij moet de foto's maar weet je, ja? het valt toch wel op dat als we ons drie foto's bekijken... In al die jaren is er toch niets veranderd. En ook niemand ontsnapt aan die klasfoto. Iedereen heeft zijn of haar herinneringen daaraan. Dus uh, straks rond 20 voor 9 ga je het allemaal nog eens mogen herbeleven... vanaf een, de eerste rij. Een klas in, uh, in de Molenstraat waar de klasfotograaf gaat langskomen. Dank je wel. De beelden die kun je herbekijken... ...bij ons in de, de Instagram... GoeiemorgenMorgen. Neem een abonnementje. Het is gratis. En dit is... ...Wat The Moon om wakker te worden. I'm oh, oh, yeah. yeah. Eén keer geran niet genoeg. Save Het is twee voor zeven. We even over leven na de dood. Kwamen kwamen wat reacties binnen op de discussie. Ja, ook mooie reacties. Wim van uh, Stajen zegt... Ik denk niet dat de vraag of er leven na de dood is belangrijk is. Moeten we er niet met z'n allen voor zorgen dat er leven is voor de dood? Dat de. Jawel, toch? En Luc zegt, interessante discussie wel. Maar als er iets is na de dood, dan zou er eigenlijk ook iets moeten zijn voor de geboorte. Aha, dan hebben we een soort persoonskringloopwinkel gevonden. Een persoonskrimloopwinkel. Kijk, sommige dingen moet je niet te hard gaan verzinnen. Het is twee voor zeven. Maar goede discussie. Goed om over na te denken op zo'n... Ja, dinsdagochtend is nog altijd. Goedemorgen. The future sounds exciting. Hoor hoe de toekomst vorm krijgt tijdens het ontdekkingsweekend van de chemie en life sciences op 13 en 14 mei. Plan je bezoek op ontdekkingsweekend.be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 Je dinsdag wordt uitstekend, dan Frans Bauer en Sineke komen zingen. Een gezellig ontbijt. Het gebeurt allemaal nog voor acht uur. Goedemorgen. Elke dag, telk voor 2. Radio 2. Het is 7 uur, VRT Nieuws met Shema Sai. Goedemorgen. Mogelijk zijn er nog meer overheidsopdrachten van Bpost niet volgens de wet verlopen. En in Sodan is een wapenstilstand van drie dagen ingegaan. Bpost heeft nog meer overheidsopdrachten ontdekt waar mogelijk iets mis mee is. Dat heeft het postbedrijf zelf bekendgemaakt. Vorig jaar bleek dat topmensen van Bpost geschummeld zouden hebben bij het contract om kranten en tijdschriften in ons land te verdelen. Maar, Filip Heijmaans, mogelijk is er dus nog meer fout gelopen. Ja, dat zou kunnen. Het is allemaal begonnen, zoals je zei, bij dat contract om de kranten en tijdschriften te verdelen. Vorig jaar moesten de topman en twee andere directeurs opstappen omdat er mogelijk verboden afspraken waren gemaakt over dat contract. Er loopt daar nu ook een gerechtelijk onderzoek naar. En daarop heeft Bipols beslist om ook haar andere aanbestedingen en overheidsopdrachten te bekijken. En gisteravond liet het bedrijf weten dat de winstmarges die het op bepaalde diensten voor de Belgische staat heeft genomen, mogelijk niet aanvaardbaar zijn volgens de... Wet. Een beetje vaag nog, Bipost geeft niet meer details voorlopig, maar het zegt er wel bij dat het kan betekenen dat de operationele winst dit jaar 25 tot 50 miljoen lager zou kunnen liggen. En het schrapt dan ook zijn financiële vooruitzichten voor dit jaar. Bedankt Filip. Vorig jaar zijn 131 mensen in Brussel het slachtoffer geworden van een CO-vergiftiging. En drie van hen overleefden dat niet. Dat zegt het Antigifcentrum aan Brussel. Het is al het vierde jaar op rij dat er meer dan 100 slachtoffers zijn in Brussel. CO is een geur- en smaakloos gas dat vrijkomt bij ontbranding en dat bijzonder giftig is. Vaak komt het door boilers in de badkamer en verouderde gasverwarming. Die zouden elk jaar gecontroleerd moeten worden, zegt Jonas van Balen van het Antigifcentrum. Als de, de wetgever extra wetten zou opstellen, dan gaat er in de praktijk niks veranderen. In een ideale situatie zou controle van een toestel, van een schouw, elk jaar moeten gebeuren. Zou dat mooi moeten worden gedocumenteerd, bijgehouden? Zou iedereen, huurder, eigenaar, overheid daarvan op de hoogte om te zijn? Dat is misschien mooi voor de toekomst, maar ik denk dat we daar nu nog niet zijn het station van Kortrijk wordt geen beschermd monument. Dat heeft minister van Erfgoed Matthias Diependalen beslist. Nochtans was het station van Kortrijk onlangs aangeduid als een van de zeven meest bedreigde erfgoedplaatsen in Europa. Volgens Diependalen zijn er al genoeg gebouwen in dezelfde stijl als het station van Kortrijk wel beschermd. Dat is altijd een heel moeilijke afweging, maar we proberen onze monumentenlijst, hoor, onze lijst van beschermingen, zo goed mogelijk te houden, echt van een hoog niveau te houden. Het verhaal van Vlaanderen Wordt al verteld door heel wat wederopbouwarchitectuur na de Tweede Wereldoorlog in Vlaanderen. Ook door 62 beschermde stations al. En dat zijn onze afwegingen om tot deze beslissing over te gaan. Volgens Diependalen wil de NMBS een nieuw en modern station bouwen in Kortrijk. En dat kan niet als het een beschermd monument zou worden.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 In Kenia in Afrika zijn nu al 73 lichamen gevonden van mensen die bij een christelijke sekte zaten. De slachtoffers waren ervan overtuigd dat ze naar de hemel zouden gaan als ze zichzelf uithongerden tot de dood. Er waren zelfs kinderen bij. 29 mensen konden wel gered worden door de politie. De secteleider is intussen opgepakt, hij is zelf in hongerstaking gegaan. En dit is het nieuws uit jouw buurt. In Brakel is een waken gehouden voor de vrouw en haar man... die zondag dood zijn teruggevonden. En in Beveren zijn gisteravond een vrachtwagen en twee bussen... met een honderdtal Nederlandse kinderen opgebotst. In de file vier kinderen raakten gewond. Het wordt een mix van droge periode en regenbuien vandaag. Na de middag zijn brede opklaringen wel mogelijk. 10, 12 graden is haalbaar bij een koele wind, ja. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen hoor je over een half uur... en vind je al in de app van VRT Nieuws zaten met koeien in Westkapelle, in west vlaanderen Hoe is daar intussen mee? We weten het niet zeker. Volgens de politie uh, zouden ze daar nog steeds zijn. Maar ja, anderhalf uur zouden die daar al staan. Dus ik weet het niet hoor. Volgens mij zijn die dieren toch al een beetje in veiligheid gebracht daar. Je moet maar uh, ja, wie weet in Westkapelle, als je nog uh, iets laat weten, dan ons, uh, laat het gerust weten. Verder naar Antwerpen. De gewone ochtendspits natuurlijk, maar gelukkig veel minder erg dan, uh, dan gisteren. Op de E17 verlies je tien minuten vanaf Haasdonk. Op de E17, op de E34 vanaf en op de E313 een kwartier vanaf Massenhoven. Antwerpserren richting Gent, dat is zo'n 10 minuten aanschuiven richting de Kennedy-tunnel. En dan naar Brussel is het wel vrij druk vanuit Gent. Op de E40 Je staat bijna een half uur aan te schuiven vanaf Aalstal. De andere files zijn zowat 10 minuten lang vanaf Peutie op de E19. 20 minuten van Bekkenvoort tot Holsbeek op de E314. En op de E40 ook al wat geduld oefenen vanaf Everberg. En tot slot op de N60 van Gent naar Oud. Daar zijn er problemen door een ongeval aan de Rotonde in Eken, Nazareth. Goedemorgen. Morgen. Tuurlijk wel. Kom aan. Er is leven na 7 uur hoor. Goedemorgen. Radio 2. Van Bob zijn klaar. Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen. Je dinsdag begint. Ik zijn klaar, zei. het is vandaag 25 april. De dag dat je hoorde op radio 2: dat er een beetje wolken zullen zijn, een beetje zon. En vannacht dat het één graad wordt. Eentje. GELUIDEN. Beter dan niks, hè? Oh, <laughs> ja, maar ja, toch. Ja, maar het is heel koud wel. Het is echt vriezen vanmiddag. Uh, van, van, nee, niet vanmiddag, vanacht, sorry. <lacht> Goh. Niet, niet te veel drama maken. Het wordt wel een warme ochtendshow bij Goedemorgen Morgen. Frans Bouwer en Sineke komen live zingen. En het is ook de week waar je in Goedemorgen Morgen hoort dat één op de drie fietsers zich niet veilig voelt in het verkeer. Daarom is er een campagne... Zeg, bedankt, hè? Ja, zodat we weer een beetje respect krijgen voor elkaar. We hebben zoveel verhalen binnengekregen in onze app. Ook het verhaal van Daniel Dirke uit Antwerpen. Goedemorgen Daniel. Goedemorgen allemaal. Dank Daniel. Daniel, hey jij rijdt regelmatig met de Speedpedelec in Antwerpen. Allemaal niet zo evident. Uh, vertel eens over jouw laatste ervaring. Goh, mijn laatste ervaring. Um, ik rijd dagelijks met de Speedpedelec. Um, gewoon ook voor korte afstanden hier in Antwerpen. Mm -hmm. um, en daarbij um, vermijd ik dikwijls het fietspad. Omdat het uh, veel te druk is op de fietspaden. En dat uh, ja, heel wat fietsers en stippers en alle mogelijke zwakke gebruikers, dat zit dat ook in de verkeerde richting gebruiken. Dus ja, men wordt met de fiets direct met de vinger gewezen dat men te snel wil rijden. Dus dan vermijd ik dat en dan verkies ik dus om dat de, de rijbaan te gebruiken, wat ik mag in mm -hmm. een zo van 50 km per uur in Antwerpen. Mm -hmm. En uh, ja, dan kom je vaak uh, tegen dat de autobestuurders, die spiedelijk uh, toch maar niks vinden. Ze denken ook dat het niet mag. En dan uh, beginnen ze je ja, echt, uh, echt letterlijk van de baan te rijden. Oh. Opzettelijk. Ja, gewoon opzettelijk. Dus uh, dat ik echt, uh, ja, <laughs> ja, gewoon van de baan geduwd word. Soms uh, dat ik denk van ja, uh, wat is jullie hier allemaal? Dat is gewoon een poging tot doodslag, zou je bijna kunnen zeggen. Dus, dus voor jou en, uh, is het duidelijk, het is echt de schuld van de automobilisten. Wel, op dat moment dus wel. Um, ik ga alleen voor mezelf spreken, van mez mijn eigen ervaring natuurlijk. Um, ik kan niet, maar ik heb het nogal gelezen in Facebookgroepen, dat um, ja, spiedelekkers op de openbare weg toch wel uh, niet zo graag gezien worden. Mede ook omdat wij in de bepaalde hmm. kom van 50 km per uur geen 50 rijden. Ja, en wat met fietsers en, en voetgangers? De... Wat zeg je? Wat met fietsers en voetgangers? Um, ja, het is natuurlijk basishouding. En dat is voor iedereen zo, vind ik. Uh, je moet op de verkeersregels letten en ze mm -hmm. toepassen. Um, als we, dat is net zoals met een autorijden. Als je in de fillen staat, ga je ook geen 120 km per uur mm -hmm. niet meer kunnen rijden. Ja. Dus um, even met mijn ja als het niet gaat, dan gaat het niet. Dan, dan rijd je trager. Op plaatsen waar ik op het fietspad moet. Ja, daar is het ook zo. Als het te druk is, ja daar kun je niet iedereen beginnen voorbij rijden. Maar ik zie dat mensen het toch proberen te doen. En dan is het niet alleen spiedelijkers, maar ook mensen met een stip of met een gewone Ja, ja, ja het is, het is wat, dat, dat, daar komt het op neer natuurlijk. Er zijn heel veel nieuwe dingen, moeten het allemaal een beetje gewend worden. Het is ook een beetje gezond verstand. Ja. Ja. En ja, res voilà. respect voor elkaar natuurlijk. Ik vroeg me af, heb je een rijbewijs nodig voor een lek? Uh, ja, inderdaad. Ja. Um, vanaf uh, 16 jaar kan je mee rijden, maar je moet dan een rijbewijs uh, voor motorfiets hebben minimaal. Mm. Of uh, vanaf 18 jaar dus een rijbewijs uh, voor, uh, ja, voor gewone auto. Maar dat is het maffe natuurlijk. Voor een fiets bijvoorbeeld, dat is misschien ver gegooid, daar moet je geen, geen rijbewijs van hebben. Nee. Dat is ook niet voor een elektrische fiets. Ja, Nee, ik heb mij ook die bedenking gemaakt. Ik vind dat er toch misschien meer aandacht moet gegeven worden. Ik weet niet meer in welke mate dat nog aan bod komt in, in, op school. Mm -hmm. uh, maar dat men toch uh, ja, de verkeersregels toch eens wat meer aan de aandacht brengt. En eventueel met zo van die mini-rijbewijsjes. Ja, we, ja, we waren daarover bezig vanmorgen. Er zijn nog altijd wel scholen die erop inzetten en die een soort mini-test laten doen. In, in het zesde leerjaar bijvoorbeeld. Uh -huh. En de regels nog eens duidelijk uitleggen. Maar respect voor elkaar. Ook is dat we moeten meenemen natuurlijk. Maar toch een groot ja, ja, ja. voorbeeld van de speedpedelec. Je gaat wel vooruit, hè? Uh, ja, ja. Daar... Maar <laughs> ik, ik zou het toch graag oproepen dat de automobilisten van inderdaad uh, rekening te houden met die toch is ook wel zwakke weggebruiker op dat moment, want mm. ja, wij rijden 50 per uur. De meesten rijden maar een 30, 35 per uur, zeker in de bebouwde kom ook. Het wegdek is ook niet alles. Hier in Antwerpen, zit het vol met putten, dus daar moet je ook een <lacht> nog eens voor opletten en naar kijken. Dus uh, ja, het is echt wel een rodeo rijden, van zo'n weg. Dat wel. Maar kijk, wederzijds respect, daar gaat deze campagne natuurlijk om. Um, en handje opsteken en dat de, de mensen altijd vriendelijk ook contact houden, werkt ook. Daniel, denk je wel om je verhaal te delen en blijven delen. Eén op de 3 fietsers voelt zich nog altijd onveilig. Dat is 1 op de 3 te veel. Zeg bedankt om ook bij te dragen aan een veilig fietsverkeer. Bradio's weer! Goedemorgen, morgen. Peter en Kim morgen.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 dan weer de hoek ik niet kan zijn wie zij graag fouten. Wat als ik muren om me heen blijf bouwen? Echt je bent beter of alleen vertrouwen? Wat als ik moeilijk ben om van te houden? Wat als ik niet kan zijn wie zij graag fouten. Wat als ik muren It is... Ja, Pommelien Thijs, 17 over 7. Nina van den Broek uit Buggenhout die laat nog weten dat ze op hun school het grote fietsexamen organiseren voor zesde klassers. Praktische proef, en die van het vijfde jaar, die nemen dan deel aan de grote verkeerstoets, dat is een theoretische proef. En VSV, waar de campagne ook, uh, ook mee werkt, Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Die we hebben daar een heleboel materiaal voor. Dus uh, informeer je, er is materiaal genoeg. Maar wederzijds respect. Chef uh, die ook zegt: Ja, het is toch spijtig dat uh, die automobilisten niet aan het woord komen. Doen we ook, chef. Kim vatte het gisteren perfect samen. Hè? Ja, als je eigenlijk in de auto zit, stor je je zo aan zulke dingen. En als je zelf op de fiets zit, dan, dan, dan denk je weer als een fietser. En dan stor je je aan die automobilisten. Dus het is zo. Ik denk dat wij ons allemaal een beetje storen aan elkaar in het verkeer. En er is gewoon ook een verschil. De ene gaat verantwoord om met een fiets of een speedpedelec en de andere niet. Dus ja, het is echt moeilijk. En als je nu denkt van ik wil gewoon een spelletje spelen, dat kan. Neem even je smartphone de app van Radio 2. Zie je zo. Doe maar even. Mm, ja. U ook, meneer. Hallo, ik ben Koen Krukke. Ja, mag ook meedoen. Geen enkel probleem. Uh, zie je zo. En dan app je punto punto naar de app van Radio 2. Punto punto, twee woorden... En straks één prijs. Deze week vragen Anne en Daan je de kleren van het lijf. Yes, we duiken samen in jouw dressing. En we gaan op zoek naar een verhaal. Een broek met heimwee naar de 90s. Of de sokken die je nooit meer hebt gewassen sinds je eerste date. Maakt niet uit, wij willen dat ene kledingstuk dat voor jou goud waard is. Neem snel een foto, post hem samen met jouw verhaal in de Radio 2 app. En misschien mag jij dan met onze kaart gaan shoppen, shoppen, shoppen. Luister deze week elke voormiddag naar Anne en Daan. Of kijk op Radio 2. Even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 Punto punto. punto, punto. Use la prima lettera per trovare la resposta justa. Zoek met de eerste letter het juiste antwoord. Dus punto punto hebben in Diva Radio 2 uitstekend gedaan, zoals Marleen van Trier uit Willebroek. Dag Marleen, goedemorgen. Goeiemorgen allemaal. Een weekendwerker alleen maar op zaterdag en zondag. Lijkt, ja, dat klopt. Lijkt voordelig. Geven ze voordelen. Goh. Uh, ja, je bent vijf dagen thuis. Uh, je kunt alles doen wanneer dat het rustig is in de winkels, gaan shoppen. Uh, tegen het weekend is het altijd zo druk overal. Je ja. uh, je werk goed spreiden. Anders is het allemaal een rush op twee dagen. En dan blijft er ook weinig vrije tijd over. Zalig, en je oh, hebt ook tijd om te dansen. Te ja, tuurlijk. Ja, ja, ja, dat gaan we samen doen met de zoon, met de... Uh, Tweede jongste zoon zijn, zijn we in januari gestart, uh, na een proefles bij Davy Brocatus. Ja. En dan zijn we daar gaan uh, swingen en jiven. Dat is een toffe man, hè? Oh, dat is een zalige mens. Dat echt is die grote waar. van Dancing with the Stars, ja. onder andere. Hè? Ja, ja. zo'n leuke mens, echt waar. Kijk, weet je, reclame ja. gemaakt voor de Divisie. Maar alleen zo meteen ga je spelen. De klok van Punto Punto start. Je krijgt vragen, één letter krijg je van het antwoord. Vul gewoon aan. Bij drie juiste antwoorden win je die exclusieve ook. Speel snel en pas als je het antwoord niet weet. Iedereen zet de radioluider en speelt mee. Ik wens je heel veel succes. We beginnen met de R. Welke R is een sprookjesfiguur die bang is van de grote boze wolf? Roodkapje. Welke S is een band met de hits met de trein naar Oostende? En te min voor Anja. Uh, pas. Welke T is een boodschap die je verstuurt op Twitter? Tweet. Welke U is de Gentse versie van het vleesgerecht kop? Ufloppen of zoiets. Even overlopen. De R, een sprookjesfiguur die bang is van de grote boze wolf. Roodkapje natuurlijk wel. De S, ja we zochten een spring met de trein naar Oostende. En ja. te min voor Anja. Ja, jammer hè. En dan de oh. T, een boodschap die je verstuurt op Twitter was inderdaad... Een tweet en die laatste was hij aan het wijfelen. De Gentse versie van het vleesgerecht kop. Wat zei je? Ja, u of zoiets. Uf ja, ik weet het niet juist. U vlakken, maar ja. Natuurlijk wel. Goed gespeeld. U vlakken. Goed gespeeld. Nee. Je bent binnen. Je krijgt een goeiemorgenmorgenmok. morgen ook. Geniet ervan, hè? Speel morgen zelf mee en win jouw goeiemorgen morgenmok. Winnen is belangrijker dan deelnemen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 En live, het is vijf voor een half je dacht van... Uh... Nee, nee, nee, nee, nee. Weer Maram, nee. goeiemorgen. Oh. Ja, nee, nog niet volledig, hè. goeiemorgen. Ach ja, bom. we gaan ermee leren leven zeker. Vertel eens, wat krijgen ja. we allemaal? Wel, er is wel beterschap op komst. Hè. We gaan wel eerst bewolkt van start met hier en daar nog wat gedruppel. In de loop van de dag gaan er wel gaten komen in die wolken. En dan krijgen we dus af en toe wat zon. Maar er zullen ook nog wel wat stapelwolken zijn. En hier en daar kunnen die stapelwolken het buienstadium bereiken. Dus ja, lokaal kan er nog een buitje vallen vandaag. De wind die waait vandaag zwak tot matig uit het euh, noorden. Dus dat is zo'n ja, briesje uit het noorden. En wie dan noorden zegt, die zegt ook frisse temperaturen. Met temperaturen die vandaag niet veel hoger komen dan... 10 of 11 graden dat is toch wel 6 of 7 graden te weinig voor de tijd van het jaar vanavond en vannacht dan brede opklaringen en ja, wie dan brede opklaringen zegt die zegt dan koude temperaturen hm. de minima die blijven zomaar net positief in het westen dus plus 1, plus 2 graden daar aan de grond kan het dan lichtjes vriezen ja. en op de andere plaatsen dus in het centrum en in het oosten daar gaan die temperaturen rond het vriespunt of net onder dat vriespunt liggen 0 tot min 1 graden dus ja, voor de fruitdelers is dat uh, wellicht niet zo'n goed nieuws. Morgen dan uh, die koude start, maar wel droog met zon en wolken. Overdag halen we maar 10 of 11 graden. Op donderdag krijgen we dan wat zachter weer. We gaan zo naar 12 of 13 graden, maar ook al vrij veel wolken. Het blijft wel nog droog. Vrijdag brengt dan regen bij 15 graden. Maar het weekend, dat ziet er dan zonniger uit en we gaan naar 18 graden. Ja, dat hadden we even nodig. Yes. Zeg, fra ähm, Frank ging bijna zeggen, Bram. Want het heeft met Frank te maken. Toen hij vertrok, uh -huh. heb jij je snor laten staan. Hoe is het met die snor? Ja. Uh, ze staat er nog, maar ze is uitgedund. En mijn baard staat er ook terug opnieuw. Dus ze is terug naar normaal. Want ik had gezegd, het is een, een weerbetoon ja. voor één maand. En die, die maand die is om. Kijk, iemand vroeg... het. Beetje terug, de ruige look. Ja, Oeh, ja zoiets. Ja. De, de niet-babyface look, zoiets. Ja. Dank Weerman Bram. We hebben straks ook een man zonder snor in de show, want hij toert weer rond in ons land. Fans van Frans Bauer, blijf hier. Eventuele niet-fans van Frans ook, want wat een gezellige man is dat. Zit je met een vraag of een opmerking voor Frans, deel ze gerust even in de app van Radio 2. Hij brengt Sineke mee, ze gaan samen zingen. Wordt heerlijk toch wel. Dit is Dua die kon niet komen vandaag, spijtig.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 Et tu tombe Ça partira Et pourtant et pourtant et pourtant je ne m'y vois pas comme un médicament Moi je ressens en toi Et je sais que je sais que je perds de temps en te boire I think you I've got a fever Can you check? De Waliba was niet alleen, het was met Angèle. Fever. Het is exact half acht. Het belangrijkste VRT nieuws Schema. Goedemorgen, b heeft nog meer overheidscontracten ontdekt waar mogelijk iets mis mee is. Vorig jaar bleek dat topmensen van B-Post zouden hebben bij het contract om kranten en tijdschriften te verdelen. Maar dat was dus niet het enige probleem bij B-Post. En in Sudan, in Afrika, zijn al 17 Belgen weggehaald door de gevechten die daar al meer dan een week bezig zijn. Er zijn ook al meer dan 400 doden gevallen. Vannacht is wel een wapenstilstand begonnen om de slachtoffers te helpen. Dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Nikki van Driesen. In Gent vraagt oppositielid Anneleen van Bosuid van NVA zich af of de stad nauw genoeg toeziet op sociale fraude. Dat heeft ze gezegd op de gemeenteraad. Ze vergelijkt de situatie met Sint-Niklaas, want daar zijn er 400 sociale woningen. Bij 26 huurders is er in Sint-Niklaas gecontroleerd of ze ook eigendommen hebben in het buitenland. In Gent, met duizenden woningen, waren er maar 13 ze. Schepen van wonen Tine Heijsen vindt het een. Een schijndiscussie, want ook in Gent wil men sociale fraude bestrijden, maar het werkelijke probleem zit ergens anders volgens haar. Eigenlijk snap ik niet waarom telkens opnieuw, want we hebben het debat al vaak gevoerd, zowel NVA als Vlaams Belang daarop terugkomen. We zijn het eens over de doelstelling. Blijkbaar is er meer aan de hand. Blijkbaar wil men altijd opnieuw dat onderwerp op tafel brengen, om vooral te maskeren dat men niet bezig is waar het wel moet overgaan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 vrienden en inwoners van Brakel zochten gisteravond... troost bij de woning van het koppel. Zij reageerden vol onbegrip. Wie vragen heeft over zelfdoding... kan terecht op het gratis nummer 1813... of op de website zelfmoord1813.be. En in Nijchem, bij Nienoven, heeft het gisteravond zwaar gebrand in een smederij. De buswerken gingen gepaard met een hevige rookontwikkeling. Er vielen geen gewonden, maar de schade is wel enorm. Het woongedeelte is volledig verwoest. Het atelier bleef grotendeels gespaard... maar het plafond moest ondersteund worden. Er werd even gevreesd dat de brand zou overslaan naar andere gebouwen, maar de brandweer kon dat voorkomen. De Nienhofse steenweg was ook voor een tijd deels afgesloten voor alle verkeer. Deze ochtend en doorheen de dag zijn buien nog mogelijk. Afwisselend drogere periode wel. Het is daarbij bewolkt tot zwaar bewolkt weer. Na de middag krijgen we hier en daar brede opklaringen. Maxima blijven hangen rond de 12 graden. Er staat ook een noordelijke koele wind. Morgen wordt het droger met de brede opklaringen weer zo'n 12 graden dan. De problemen op deze dinsdagochtend, hajo. Het is wel wat, hè? Het is wel wat, maar toch wel wat droger op de weg dan gisteren. Dus iets minder erg. De files, even kijken naar Antwerpen, zijn gemiddeld zo'n 20 minuten lang. hoor. Op de E17 vanaf Haasdonk zie ik op de e 313 inderdaad vanaf Massenhoven. En op de E34 vanaf Oelegem. Op de E19 10 minuten erbij tellen, van Brecht tot Sint-Job. Verder naar Brussel hebben we files ook van zo'n 15 tot 20 minuten gemiddeld. Dat is vanaf Aalst, zie ik vanaf Mechelen-Zuid, vanaf Hevelenburg verlee op de E40 vanuit Luik en ook vanaf Overijzen. Op de e 314 is het wel ietsje drukker. Daar verlies je een half uur van Tieltwingen tot Holsbeek. Dan even kijken naar de binnenring rond Brussel. Gewone ochtendspits met 20 minuten vertraging tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En op de buitering ook 20 minuten van Eigenbrakel tot Tervuren. En dan op de N60 van Oudenaarde naar Gent. Daar zijn er problemen door een ongeval aan de rotonde in Eken Nazareth. Daar gaat het ruim een half uur langzamer. Erg lastig daar. En tot slot, op de N31 naar Zeebrugge... ligt er net voorbij het knooppunt met de E40 bij Brugge... een obstakel op de weg. En ook daar staat wat file. We gaan vanmorgen een Bjorn zijn verjaardag vieren. Hij wordt 78 jaar. Over welke Bjorn zou het kunnen gaan? Wat denk je, Hajo? Ja, dat dacht ik ook. Uh, sorry, weergaan. ik heb. Uh, ik, ik, ik, oh, dat sorry, was, sorry. Wat zei je, Peter? Ja. Ik uh, was je even kwijt. Ja, we gaan, uh, ik ben je ook af en toe kwijt. Dat is niet erg. Nee. Een, een Bjorn van 78, over wie zou het kunnen gaan? Een Bjorn van 78, zanger van ABBA. Uh, misschien. Uh, ik heb er al een quiz ready, uh. The future sounds exciting. Hoor hoe de toekomst vorm krijgt tijdens het ontdekkingsweekend van de Chemie en Life Sciences op 13 en 14 mei. Plan je bezoek op ontdekkingsweekend.be.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 78 jaar wordt hij vandaag Bjorn van ABBA Waterloo. Een verjaardag als je aan het luisteren zou zijn. Geniet even mee in de app van Radio 2 en live bij ons op één man kan luisteren en kijken. Want hier heb ik nu toch echt naar uitgekeken. Ja. Ja, maar echt, hè? Ja. Wel dagen over bezig, lieve luister. Ik voel hier al zo'n positieve vibes. Oh. Twee helden uit Nederland bij ons. Een man met zo'n groot hart dat het hart amper binnen kon in de studio. Ja, Pas amper in mijn lijf. Ja, ja. <lacht> en een songfestivallegende die meedeed in 2010. Goedemorgen Frans Bauer en goedemorgen Sieneke. Goedemorgen. Goedemorgen. Je mag je micro iets dichter houden. Oké, okay, prima. Ja, niet bang voor zijn, niet bang voor zijn. Uh, Frans, hoe gaat het met je? Heel erg goed, uh, lekker bezig. Leuke dingen in het, in het vooruitzicht. Uh, op dit moment druk met onze theatertour uh, in Nederland en binnenkort ook in België. Ja, hè? Uh, Heel veel leuke uitdagingen, ook op tv-vlak in Nederland ben ik druk bezig met nieuwe programma's maken. Hopla. Dus, ja, uh, Frans is uh, ouderwets... Uh, ja, want een tijdje geleden ging het niet zo heel goed met je vrouw. Die heeft een hersenbloeding gehad. Klopt, klopt. Hoe gaat het met Mariska intussen? Nou, gelukkig weer een stuk beter. Ja, het is niet zomaar iets wat even snel over is. Maar ja, ze doet het erg goed. Ze kan de dingen weer doen die, die ze deed. Maar er zijn altijd natuurlijk restverschijnselen die voor altijd blijven. En ja, dat zal ook een plek er moeten krijgen. En dat heeft te maken met prikkelingen en... Concentratiedingen. En ja goed, dat is iets wat de tijd moet uitwijzen of dat allemaal weer goed komt. Ja. Hoe bezorgd ben je dan? Ja, weet je, je realiseert je eigenlijk pas wat je hebt op het moment dat het fout gaat in het leven. Je bent er normaal niet zo mee bezig. Hè, want iedereen is druk met de dingen van de dag. Je gaat naar je werk, je hebt je verplichtingen, heb alles maar op. Maar als die trein stilstaat, dan. Ja, dan, dan is het toch een ander verhaal. En verschrikkelijk. kan zo. je wel zeggen, ook voor de mensen thuis... op dit moment... Uh, het kan je zomaar overkomen. Dus als je iemand hebt in je omgeving die anders doet... of die anders praat... of of die of, of waarvan waar, waar, waar je denkt van... god dit is toch vreemd. Uh, ik zou niet afwachten gelijk naar een dokter. Ja. Want dat kan maar zo uh, fout zijn. Nou, beter voorkomen zeg um, Ja... Bij sommige mensen, Sineke, moesten jou ook even googlen. En dat is schandalig natuurlijk. Dat is het grote schande. Hè? Ja, want je zat <laughs> in het Eurovisie Songfestival ja, waar, waar Tom Dijs ook meedeed in ja, 2010. Ja, dat klopt. Ja, in 2010. We hebben daar nog geluid en beelden van. We gaan nog even kijken en luisteren. Ja. Chalali, chalali. Ja, Shalali, hoe was dat voor jou, dat Festival? Ja, dat is natuurlijk iets wat je nooit meer meemaakt na de hand. En ik was toen net 18 jaar. Het Ach. was voor mij het allereerste wat ik in mijn, uh, in mijn carrière ging doen. Ik had eigenlijk nog nooit eerder echt op zo'n... Überhaupt op zo'n groot podium gestaan. Dus ja, ik, ja dat, dat was echt in het diepe springen. Gros beginnen, zeggen ze dan. Ja, dat is wel. Ja, <laughs> ja. Ja. Hebben jullie elkaar daar leren kennen, Frans en Sineke? Ja, eigenlijk wel. Nou ja, dat was eigenlijk bij de voorrondes van het Eurovisie Songfestival, bij het Nationaal Songfestival. Toen deed ik daaraan mee en Frans deed daar ook aan mee met zijn groep Lux. En eigenlijk hebben we daar elkaar toen al leren kennen. En je had meteen een klik. Nou ja, eigenlijk vanaf die tijd is Frans mij wel gaan volgen. Uh -huh. En uh, net voor de coronatijd, drie jaar terug ongeveer, tweeënhalf jaar geleden... toen ging uh, Frans beginnen aan zijn theatertour. En toen vroeg hij uh, aan mij of ik mee wilde als gastartiest. Uh -huh. En daar hebben we dan voor het eerst echt samen uh -huh. gezongen op het podium. Daar moet ja. je niet lang over nadenken. Nee, nee, nee. Ja, je moet niet, uh, niet vergeten, kijk naar de, het Songfestival... is Sineke natuurlijk in Nederland de eigen carrière uh, doorgestart. Uh -huh. En is eigenlijk voor Nederlandse begrippen toch uitgerust... Uit, uit groeit tot de, ja, de prinses van het, van het levenslied. En ja, dat ga je natuurlijk... Is een goede goed, titel, hè? De prinses van het Ja, nee, het dat is ook zo, want wij zingen natuurlijk goed. allebei in een heel bijzonder jaar als dat vinden wij zelf. Dus ja, dan ga je elkaar toch ook vaker zien en je hebt allebei dezelfde interesses voor de muziek. En ja, dat heeft geresulteerd dat wij op een gegeven moment elkaar hebben gevonden en een liedje hebben gemaakt. En ja, dat vonden de fans geweldig mooi. En er komt ook een tour, ook bij ons in Vlaanderen, deze zomer in Middelkerken, later in Hasselt, in Oostende, daarom gezellig bij ons. Lucienne van Leuven uit, ik weet niet of ze uit Leuven komt, zou heel mooi zijn. Goedemorgen Lucienne. Goedemorgen allemaal, Goedemorgen, morgen. Goedemorgen. Ja, je wou toch iets zeggen tegen Frans, wat vind je van hem? Ik vind hem een zeer, zeer goede artiest. Ik hou van het levenslied. We hebben Frans leren kennen heel lang geleden... toen hij uh, bij Radio 2 aankwam. Als, als uh, ja, beginneling zal ik maar zeggen hier in België. Ja, ja, ja. En uh, dat was echt fantastisch. Hij had het publiek direct mee. Allemaal veel voor Frans. En ja... Dat je dan uit. Ik, ben, ik hou van zijn liedjes. Ik hou van het Nederlandse levenslied. Dus, zometeen ja. zo gaan, gaan ze het ook live doen. Dank je wel, voor de reactie. Dank Elis Elisabeth ook, Frans en Sineke, heel grote fan van jullie. Ik kan niet wachten om alles te horen en te zien. Jullie gaan ook zingen. Want zometeen gaan jullie live op Radio 2 hier een nacht met jou doen. Luisteraars zetten zich nu al klaar in de app ja. van Radio 2. Wat moeten we weten over een nacht met jou, Sineke? Nou, dat is eigenlijk over het liedje, ons... niet over de nacht met jou. Nee, nee, nee. Nee, sorry. nee, ik had het niet gedaan. Ik heb het uitgeslapen zo. Ja. Eén nee, nacht met jou is ons, uh, onze tweede duet-single. En um, ja, het is eigenlijk een liedje waar het gaat over um, dat je eigenlijk uh, een, een dag met iemand wilt doorbrengen. Maar een, dag is eigenlijk, een nacht is eigenlijk te kort. Dus je ja. wilt eigenlijk de dag doortrekken met jou. Oké. Okay. Ja. Ja. We, we het, het is ook voor onze vuurdoop, want we hebben het nog nooit. ...zo vroeg samen. Nee. Oh, nee. nee? Dus dit okay. is voor ons ook een soort... Uh, ja. Alright, jullie... Ja, een soort, hoe zeg je dat? Uh, ontmaarding. Bolle <lacht> <lacht> <lacht> Dolle ochtend. Je mag, je mag... Ja, langs, legaan, langs, okay. ja De gaan 2 Het Radio 2 podium staat klaar in onze loft. Het is uh, daar langs. Even links, dan moet je het maar even vragen dan. Dan het podium op. Ja, heerlijk, hè? Het is ook zalig. Eén nacht met jou. Hoe het zal klinken, kan je zelf even. Deel je gevoel even in de app van Radio 2. En geniet vooral van Frans en Sineke live. Een primeur voor iedereen. Frans en Sineke, die is aan jullie. Dat ik jou straks weer zie En niet alleen een fantasie Weet dat ik in de nacht verdwaal In een mooi liefdesverhaal Waarin ik jou zie Ik weet precies wat jij bedoelt Kan geen genoeg van jou krijgen Want vanaf die eerste keer, wil ik van jou een beetje meer. Mijn nacht met jou duurt nooit lang genoeg. Ik hou jou het liefst voorgoed in mijn armen. Ga niet weg de vroeg, ik heb je veel te Veel. Je denkt misschien vraag ik te veel. De liefde is toch zo apart. Kom kijk maar in mijn hart, dan zie je zo veel. Nou wat dacht je dan van mij? Dat is zeker niet anders. Mijn hart dat schreeuwt om jou, dus geef jou zeker nu maar ga. Eén nacht met jou duurt nooit lang genoeg Hou jou het liefst voor goed in mijn armen Ga niet weg, voor te vroeg Ik heb je veel te graag bij mij Want als ik diep in jouw ogen kijk Voel ik voor jou dat grote verlangen Eén nacht is niet genoeg Dus geef jouw dag ook Als ik diep in jouw ogen kijk, voel ik voor jou dat grote verlangen. En dat is niet genoeg, dus geef jouw dag ook maar aan mij. Alsjeblieft zeg, Frans Bouwer in Sieneke. Genieten, genieten, genieten. Mensen worden gek op een dinsdagochtend. Ik ben buiten adem van de Polonaise die we hier gedanst hebben. We hebben exact één rondje gedaan. Ja, helemaal kan. Mooie reacties, onder andere van Johan Haalters. de nieuwe Marian Weber. Mm -hmm. Van Ik Bin was dat ook, hè? Dat was, uh, die onder andere. Haha. En Marleen Brame zegt: tijd voor de Polonaise. Ja, dat hebben we wel gedaan, Marleen. Nancy zegt: Ik heb hen voor het eerst samengehoord bij de opname uh, van. Uh, de tv-opname in Raalte was super. Ik was de enige Belg, maar ik heb nu al kaartjes voor hun optreden in november. Heel leuk liedje, ik word er instant vrolijk van. Enfin Intussen er is er is ook een, een CD uit, een album uit, Frans en Sineke. Met al de songs op. En Vraagdig. het was Bettina die nog liet weten: Feestje in de Koeienstal. Dus op dit moment wordt de koeien gemolken met. Feestje in de Koeienstal. Muziek van Frans, van Frans en Sineke. Ik vind het goed, ik vind het allemaal goed. Zeg, en Ria zegt dat ze zich nog een, een, een, een grapje herinnert. Peter, je hebt ooit eens aan, aan Frans gevraagd, zegt ze, of hij een tattoo heeft. Ja, dan moeten we even, je dat moeten even nog? meer dan tien jaar terug. Ik had een televisieshow bij ons op één. En Frans Bauer was uh, ja, die had een vast item. Oh, <laughs> ja. en, en Frans die had toen een mopke uh, je moet hem zelf misschien even doen, Frans. Ja, dat, dat ging over... Uh, uh, nou, in die uitzending had je ook een, uh, iemand die had een tatoeage. Ja. En die liet heel, heel, met heel veel trots liet die, die tatoeage zien. Ja. Waarop jij vroeg, heeft een levensliedzanger ook een tatoeage? <lacht> en toen zei ik tegen jou van ja, ik heb ook uh, sinds kort ook een tatoeage. En toen, toen waar, was jij natuurlijk heel nieuwsgierig. Je zei van, <lacht> wat voor tatoeage heb je dan? Ik zeg nou, ik heb een heel klein knijntje. <lacht> Toen vroeg jij van waar staat hij? Waar staat dan? Ja. Dus ik liet zo'n beetje zeg maar, mijn bloes trok ik omhoog achter. En uh, ja, jij zag dat konijntje niet. Ik zei van waar is het konijntje naartoe? Toen to, to, to zei ik van nou, die zit er terug in een holletje. <lacht> ja, ja. We hebben hard gelachen, maar kijk. Dat is, ook dat is Frans bouwen. Dat is ook Frans maar, Ja, een beetje Ria, lachen, dat moet dus kunnen nog, toch. Hè? Kijk, het was een heel goede mop, want Ria heeft het altijd te Altijd dat ja, houden. Ik vind dat moppen ik vind dat geweldig. Hè. Ja, je bent goed in moppen, hè? Ja, goed willen wil ik niet zeggen. Maar. Ah, nee oké, okay, ja, ja. Ben jij goed van de, ben goed van de moppen? Nou nee, eerlijk gezegd niet nee, zo, Ik zie al nee. angst in je ogen. Maar ja, ik een, een nee, vraag. ik denk, nee, vraag het maar aan Frans. Nee, het ja. kan nog een warme reactie... Ja, ik, ik zou je zeggen, ik had van de week een heel serieus gesprek trouwens met mijn kinderen. Ja? En dat ging over, ja, op het moment dat je afscheid neemt. Ja, ik zeg, ik weet eigenlijk niet, wil ik nou begraven worden of wil ik gecremeerd? Ja? Ja, dat is natuurlijk wel een dilemma. Zeker voor een artiest ook. van Ja, wat ga je toch willen? Ik bedoel, een soort bedevaartsoord hebben waar iedereen langs kan, of wil je gewoon ergens uitgestrooid worden op een plek die jij graag wil? Ja. Dus ik heb erover nagedacht. Mijn kinderen waren er ook bij gekomen. Ja, op een gegeven moment zeggen mijn kinderen... ja, pa, wat zou je dan willen als het moment ooit daar is? Wat, wat zou je dan willen wat wij gaan doen? Cremeren <tie tie> of begraven? Ik zeg, nou, ik heb erover nagedacht... ik wil heel graag uh, gecremeerd worden... Nou ja, prima, pa, als jij dat wil. Zeg maar, jullie moeten mij wel uitstrooien op een plek die voor mij heel belangrijk is. En dat zou ik heel prettig vinden. Nou ja, toen vroegen ze mij van, uh, waar wil je dan nou uitgestrooid worden? Nou, ik zeg voor de ingang van de Carrefour. <lacht> uh, waar, waar, waarom dat nou? Ik zeg, dan weet ik zeker, die jullie vier keer per week komen. Wat <lacht> <lacht> gaat nog niet gebeuren, hè? Niet gebeuren. Nee, ik, ik hoop nog onder te worden. Nee, hey, wat, wat dat vroegen we ons af op een bepaald moment, Wil Tura bijvoorbeeld aangekondigd dat hij nooit meer gaat optreden. Ja. Uh, heb jij daar ooit over nagedacht? Ik moet je zeggen, ik heb er wel eens over nagedacht. En ik heb er ook wel eens heel diep over nagedacht. Uh -huh. Maar ik vind de manier waarop Wil dat doet, vind ik echt fenomenaal. Dat is een artiest die heeft in, in, in al die tijd dat ik hem ken... zich altijd op een fantastische manier gepresenteerd. Ja. Ik vind het ook wel heel, ja, heel jammer dat hij deze keuze heeft gemaakt. Want ik vind dat hij eigenlijk nog jaren mee kan. Ik kon nog hierdoor, maar ja. ik vind het echt... echt ja, als ik ooit afscheid zou nemen van... Het artiestenvak, dan zou ik dat ook op de manier willen doen zoals hij dat doet. Ik vind het echt serieus geweldig. Maar daar zitten we nog lang niet natuurlijk. Dus, uh... Maar hij maakt nog wel muziek, hè? Ja, hij gaat nog ja, niet muziek maken. Hij gaat niet, uh, niet op schreden. Dus nee, nee, nee, we nee, zijn uh, nog wel even bezig met wel. Ik denk dat je ging zeggen, we zijn nog niet van hem af. Nee, nee. Nog lang niet. <laughs> nog lang nog lang niet. niet. Gelukkig maar. Dan kom je arts. Don't leave me this way. Goedemorgen. Oh. Camion Arts. Ja, hè, Frans Bauer, net bij ons. Zometeen komt er nu iets vertellen waarvan je denkt van... Hè? Mee je dat nu echt? Is dat Frans Bauer? Ja, ook dat iets Frans Bauer. Het is een heel bijzonder gedacht.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 Bij Radio 2. Euroshop. Euroshop. Wedden dat we het hebben? droom, droom. Ik wil iets moois. De Gentse kapper Aziz droomt van een zangcarrière. Zwaar voor, ik alles wil geven. Maar daar is zij niet echt voor geknipt. Zonder afspraak, een nieuwe fictiereeks vanavond op Canvas. Mijn moeder draait haar om in haar graf. Mijn moeder luisterde tenminste graag naar mijn muziek. Moeders doen alsaf. Of kijk de volledige reeks op VRT Max. Zus en zus, een leenbakker. Hey schoon nieuw bloes. Ik wil gordijnen in zo'n stof. Is dat een compliment? Tuurlijk. Ga naar Leenbakker, het is daar mooi en niet duur. Ah ja, maar doe dan wel een ander blouse dan als je komt. Het zijn top 100 promoweeken bij Leenbakker. Shop alles voor een trend interieur aan kortingen. Leenbakker. Mooi wonen, slim kopen. Kijk eens onder de oksel. Excuseer, kijk eens onder de oksel. Neem dat even mee na Arthur. uur. Zeg goedemorgen, welkom. Elke dag... Radio 2 8 uur hier. Schimmel, zei. Goedemorgen. Mogelijk zijn er nog meer overheidsopdrachten van Bpost niet volgens de wet verlopen. En er zijn al 17 Belgen geëvacueerd uit Sudan door de gevechten daar. Bipost heeft nog meer overheidsopdrachten ontdekt... waar mogelijk iets mis mee is. Vorig jaar bleek dat topmensen van Bipost geschumeld zouden hebben bij het contract... om kranten en tijdschriften in ons land te verdelen. Maar, Filip Heijmans, mogelijk is er dus nog meer fout gelopen. Ja, dat zou kunnen. Het is allemaal begonnen, zoals je zei... bij dat contract om kranten en tijdschriften te verdelen. Vorig jaar moesten de topman en twee andere directeurs opstappen... omdat er mogelijk verboden afspraken waren gemaakt. Er loopt daar ook een gerechtelijk onderzoek naar. Daarop heeft Bipost beslist om ook haar andere overheidsopdrachten te bekijken en gisteravond liet het bedrijf weten dat de winst die het op bepaalde diensten voor de Belgische staat heeft gemaakt, mogelijk niet aanvaardbaar zijn volgens de wet. BIPost geeft niet meer details, maar zegt wel dat de operationele winst dit jaar 25 tot 50 miljoen lager zou kunnen liggen daardoor. Bedankt Philippe. Alle leerlingen van het eerste middelbaar zullen vanaf nu ook een A-, B- of C-attest krijgen. Dat schrijft het laatste nieuws. Tot nu toe waren er scholen waar je in het eerste middelbaar niet kon blijven zitten en waar je pas een attest kreeg op het einde van het tweede middelbaar. Maar dat verandert nu. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weitz wil er zo voor zorgen dat leerlingen zo snel mogelijk in de juiste studierichting terechtkomen. We willen ervoor zorgen dat we het duidelijk signaal geven dat ook in het eerste jaar dat het echt wel uitmaakt of dat je je best doet of niet en dat we je ook onmiddellijk willen evalueren en dus ook beoordelen of dat je een juiste richting hebt gekozen en dat eindoordeel niet uitstellen tot het einde van het tweede jaar. De maatregel geldt wel alleen voor leerlingen uit de A-stroom. Dat zijn leerlingen die op het einde van de basisschool hun getuigschrift hebben behaald. Voor de B-stroom verandert er niks.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 schrijfster Dalila Hermans blijft coördinator voor de kandidatuur van Brugge als culturele hoofdstad dat heeft de gemeenteraad van Brugge beslist. Vlaams Belang wilde haar als coördinator laten schrappen maar geen enkele andere partij ging daarmee akkoord, al was ook N-VA de voorbije week kritisch over haar de voorbije weken kreeg Hermans veel kritiek en racistische haatberichten, omdat ze van Rwandese afkomst is. Daarom kwamen gisteravond honderden mensen naar het stadhuis van Brugge om haar te steunen en zich te verzetten tegen racisme. Het is verschrikkelijk dat iemand afreedt, Dit gaat puur om huidskleur, Niks anders. Het, madame is zeer capabel om uh, die job te doen, maar het gaat bij sommige mensen altijd om huidskleur gaan. Iedereen is welkom in onze stad. Meningen kunnen verschillen, maar we moeten wel overeenkomen als stad. Geen racisme in onze stad. In Sudan in Afrika zijn al 17 Belgen geëvacueerd door de gevechten die daar al meer dan een week bezig zijn. Er zijn al meer dan 400 doden gevallen. Vannacht is wel een wapenstilstand begonnen om de slachtoffers te kunnen helpen. Het Sudanese leger en een gewapende groep hebben afgesproken om drie dagen lang niet te vechten. En ook vandaag gaan de evacuaties van buitenlanders vanuit Sudan door. Ook Belgen, zegt minister van Buitenlandse Zaken Lahbib. 16 van die mensen zijn geëvacueerd via de lucht, 1 via de Weg en er zijn op dit moment nog mensen onderweg. En ongeveer twintig uh, mensen zijn nu nog ter plaatse. En de meerderheid van hen heeft niet aangegeven dat ze willen vertrekken. Dit is het nieuws uit jouw buurt. In Brakel is een waken gehouden voor de vrouw en haar man... die zondag dood zijn teruggevonden. En in Sint-Niklaas gaan straks honderden lagere schoolleerlingen de straat op... om laatste jaren in het secundair op te roepen om voor leerkracht te studeren. Het wordt een mix van droge periode en regenbuien vandaag. Na de middag zijn brede opklaringen mogelijk maximaal 12 graden. Er blijft ook een koele wind waaien vandaag. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen om half negen... en al te vinden in de app van VRT Nieuws.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 Gisteren dramatische tafereel in de file, maar ik zie nu ook een alarm van meer dan 300 kilometer toch al. Hajo. Absoluut, absoluut. maar ja. dat zijn ook een beetje de files in Wallonië, daar zijn ook wat problemen vanmorgen. Ik kijk even eerst naar Antwerpen, daar hebben we vertragingen van gemiddeld toch een half uur hoor, op alle snelwegen waar je dagelijks in de file staat. Behalve dan op de 1,19 vanuit Breda, daar is het iets minder, een kwartier vanaf Brecht zie ik. Antwerpse ring richting Gent is ook wat drukker geworden met 20 minuten file van Antwerpen-Noord, helemaal tot aan linkeroever. En dan naar Brussel ook daar files van zo'n gemiddeld 20 à 30 minuten hoor. Vanaf Aalst zie ik vanaf Mechelen-Zuid tussen Tieltwingen en Holsbeek, vanaf Heverlee en trouwens ook uh, moet je een half uur aanschuiven op de e 411 uh, vanaf Namen tot aan de werken in Egezee in Wallonië en verder ook 20 minuten vanaf Overijs erbij tellen. De binnenring rond Brussel dat zijn twee files van ongeveer 20 minuten. Dat is van Woutersbrakel tot Beersel en dan nog eens van Grote Bijgaarde tot Vilvoorde. Ook heel Heel wat drukte op de buitering met een uh, klein half uur vertraging... van eigenbrakel tot tervuren. Op de N60 dan uh, van Oudenaarde naar Gent. Daar is nog steeds een ongeval aan de rotonde in Eken-Nazareth. Het gaat daar een kwartier langzamer. En dan twee problemen in Wallonië inderdaad. E40 van Aken naar Luik ben je een half uur kwijt van Herve tot Charat. En dan op de E42 van Charleroi naar Namen is er zelfs één uur vertraging... en dat komt door een ongeval bij Sambreville. En uh, Highweek flitst je zo meteen even naar jouw jeugd. Mm. Um, was het tot de jaren 80, denk ik? Ja, inderdaad. Ik? Ik. Ja, toch. Ja, wel ja. Goedemorgen, morgen. Ga het gaat gebeuren zien. Met een song van YouTube. Goedemorgen. Pride in the name of love. Het is tien over acht. Het is een dinsdag. Hey, hey, hey. Goedemorgen. Morgen. Je dinsdag begint. Vandaag 25 april, de dag dat je hoort op Radio 2 dat we vannacht naar 1 graad gaan. <tied> het blijft, blijft heel gek. Het is gek. wat het is. Maar het is wat het is. Morgen vroeg bij ons een grote Vlaamse televisiester, die komt zijn verjaardag vieren. Je wil dat meemaken. Je hebt alles gezongen om een tip te geven. Kun je misschien nog even een andere tip dat je denkt van. Ja, ik doet... heb al gezegd. Ik he, he ken hem. Aan... Peter kent hem beter. Hij doet mij denken aan. Veel uh... Vlaanderen. <laughs> Hij is groot in Vlaanderen. Hè? Ja, absoluut. Uh... Moet ik nog eens zingen, misschien? <laughs> <laughs> nee, laat het. <laughs> nee, het hoeft niet. Nee. Hij doet mij denken aan een klein knolletje. Een klein knolletje? Een klein knolletje, ja. ja. ja. Enige idee wie het zou kunnen zijn, Frans en Sineke. Een grote Vlaamse televisiepresentator, een grote Vlaamse. Ja, dat, nu zeg je daar Die wel een grote tip. Een ah, heb ik dat niet gezegd? Mm. Op een knolletje. Okay. lijkt op een knolletje. Hm, nee. Geen idee. Nee, oké. Okay. Geen probleem. Het is nee. voor morgen allemaal. moeten jullie maar luisteren. Ja. Heerlijke warme ochtendje bij ons. Want Frans Bouwer en Sineke zijn er daarnet gezongen. Want jullie hebben samen een cd gemaakt. Een album. We gaan op tournee in Vlaanderen. Uh, Frans, jij bent ontzettend populair. Hier mag je ook even onpopulair zijn. Want we hebben een, een hele mooie rubriek waar iedereen de radio luider voor zet. Mijn gedacht. Wat is jouw gedacht, Frans Bauer? Mijn gedachte Frans Bouwer? Mijn gedachte is, ik hou niet van okselhaar. <lacht> okay. Bij mama, bij vrouwen? Bij mezelf met name. <lacht> Jij scheert je okselhaar? Ik scheer mijn okselaar ja. Of waxen. Dus, en ik ben daar dagelijks mee bezig. Is, nee. Ik vind het echt smerig, ja. ja wat, wat, is er, wat is er ooit gebeurd? Nou, niet ooit gebeurd, maar kijk, ik ben natuurlijk altijd op het podium. Ik ben altijd aan het zweten. En dan vind ik het zeg maar... Uh, ja, ik vind dat niet, uh, niet prettig. Een kale oksel zeg je dan? Is ja, ja, ik hou van een frisse oksel met name. Dus uh, nee, daar hou ik, hou ik echt van. En bij andere mensen? Ja, ik vind het niet prettig als ik uh, op het strand loop en ik zie dat daar een, uh, een krullenbol. schijnt. Uh, <lacht> <eent. lacht> nee, uh, oh. dat hoeft van mij niet, zeg maar. Oh, heb jij ook en ik, ik, ik, ik heb het ook niet graag als ik op het terras zit te eten en ik kijk dan naar rechts en ik zie dan een keer daar. daar, daar. Nee, dat... ja, als iemand zegt. Ober, en dan zo'n oh, nee, zo heel dat, bosje. Nee, dat, nee, dat, dat niet. Dat hoeft nee. voor mij niet. Ja, er is een tijd geweest. Ik, ja, uh, ik heb er intussen even geen. Het heeft oh, te maken met Back to the 80s, 90s en Lillies in het Sportpaleis. Toen ben ik even Ginger Spice geweest. Toen dacht ik van ja, dat okselhaar moet er wel even af. Het staat dus, echt nog op ons netvlies gebrand. We ja, dat. Deze, Ik ben wel blij van. dat ik niet de enige ben. En wel, ik, ik ga het zo meteen even in de groep gooien. Want er is een tijd geweest dat vrouwen uh, heel fier waren op, uh, op een okselhaar. Dat alles uh, mocht groeien gewoon. Ik kan me dat... niet voorstellen dat, dat, dat een vrouw daar blij van wordt. Ik kijk even naar de vrouwen in de studio hier. Uh, we zitten bij jullie. Nou, ik word er niet heel blij van. Nu. Ik kan je vertellen, ik heb um, twee jaar geleden heb ik meegedaan aan Expeditie Robinson. Oh ja. Maar ja, daar, mag, daar kan oh, je natuurlijk nee, niet scheren. Ja. Oh. Dus dat was wel een dingetje. Maar ik wist gelukkig ruim van tevoren dat ik daar naartoe ging. En ik dacht van ja, hoe ga ik dit oplossen? Dus ik heb mezelf toen laten laseren. Oké. Okay. Ja, Mijn oksels, mijn uh, benen. Dus ik heb. Uh, en nog van geen, uh... alles. <laughs> ja. Heb je daar nooit over nagedacht, Frans, om je te laten lezen? Nee, daar heb ik nooit over nagedacht. Ik, ik, uh, ik heb nog iets waar, waar ik niet zo over van. Dit is alles wat te maken heeft met het woordje pijn. Dus oh. denk, ja, maar lezen... dat is pijnvrij. Dat, dat voel je Fijnvrij. niks van. Ja, echt serieus. Uh, sorry, Sineke, ik, ik heb dat ook laten dat doen. Waar, sorry, ik vond dat heel pijnlijk. En dan heb ik een hoge pijn. De vrouwen die zeggen maar, altijd echt... nooit geen pijn. En dan ga je als man uh, eraan beginnen en dan. Uh... Nou nee, ja, ik moet ja, ja. zeggen dat het. Nee, bij mij ging het te veel mee. Ziezo, kijk. Alles vrouw, die zien In de groep heel duidelijk gedacht van uh, Frans Bauer. dat is dat jij okselhaar. Nee, dat is niks voor Frans. vreselijk vindt. Wat is jouw reactie? Deel het gerust even onze app van Radio 2. Dit is onze inzending voor het Eurovisie Songfestival van dit jaar.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 17 over 8. Ik vind je van Gustav? Hartstikke mooi. Ja, heel goed. Ik vind het een heel goed liedje. Een Echt een heel, heel goed. Song. Heel commercieel. Ja, we gaan dik scoren, denk ja. ik. Maar hij vertrekt zondag. En dan de week daarna dan begint het Eurovisie Songfestival alweer. Gaat ja. België ook op 9 mei in de halve finale? Uh, nee, wij staan op, uh, op 11 mei, in de tweede ah, halve finale. Tweede finale. Ja. We gaan straks nog even hebben over het Songfestival, maar we moeten eerst even hebben over het okselhaar van Frans Bauer. <lacht> ja, je bent er zelf voor begonnen, Frans. Frans, zie ja, je bij ons. Ik krijg de vraag, dus dan krijg je hem. Ja, Je vindt het vreselijk. Heel veel mensen die willen reageren. Ja, dat wordt zot. Uh, iedereen zegt eigenlijk... Free het okselhaar. Nee, dat is niet waar. <laughs> eigenlijk krijgt het okselhaar het heel hard te verdieren. Marijke Jane zegt... Uh, ik vind het echt vies, vies, okselhaar. En het moet bij mij elke week geschoren worden. Tiana Petiels uit Borchloon zegt... Mijn omaatje is fan van Franske. Ach, kom. Met of zonder okselhaar. <laughs> Dirk Wouters zegt... Ik volg Frans. Degoutanti handel. Leven Frans bouwer... <laughs> en uh, bijvoorbeeld ook nog Els Pauwels uit Haaltert Die zegt, niet alleen voor het zicht, maar alle geurtjes blijven erin zitten. Eeuw, het is echt not done, het stinkt. Uiteraard het kan, het kan niet meer hoor, ik. In tijd. Het is echt, uh, Jan de Willems uit, uit S die zegt dan weer... Ja, we zijn zo ver dat we onze kinderen moeten uitleggen dat lichaamsbeharing ook gewoon normaal is. Dat is natuurlijk het, het vreemde. We hebben dat wel. Ja, dat is... Dus daar er moet ergens een reden voor geweest zijn ooit. Wat zou de reden kunnen zijn, Peter? Ja, dat weet ik niet. Om, om net dat zweet tegen te houden, dat niet ja, langs je lichaam drupt. Weet ik veel, man. Ja, er zal iets zijn, hè. Er zal iets zijn. Ja, dus, allez, stel je voor dat we geen wenkbrauwen zouden hebben... ...dat zou het zweet allemaal in onze ogen druppen. Dat denk ik. Ja. ja. ja ik weet dat niet, hè, man. Ben je bioloog? <lacht> Wat een moeilijke vraag. Ik stel je de vraag, jij niet. Oh. Dat toch allemaal. Vraag gaan we het hebben over het Eurovisie Songfestival. Maar nog even Tony uitstekenen. Wou reageren. Tony, vertel het eens. Uh, goeiemorgen allemaal. Morgen. Hè? Ja, uh, goeiemorgen. Uh, sinds een, een jaar of tien ga ik uh, naar verschillende kinesisten wegens mijn ziekte. Ja. En ja, sindsdien schier ik ook het haar van onder mijn oksels, van op mijn benen, van op mijn armen verborst. Omdat ze dat heel hygiënisch vinden. In het begin okay. zeiden ze van nou, oh, dat is niet goed. Maar achteraf hebben ze toch gezegd van, we vinden dat wel plezant dat dat doet. We ah. zouden meer patiënten het moeten doen, want als Juist. wij moeten de, de, de kini uitvoeren en er zijn heel veel mensen met veel haar is dat toch niet zo hygiënisch. Dus, zo zijn dat er nog gedacht. Ik, ja. Ja. ja. Dus doe het voor je kinesist. Dat. Ja, dat. Ik doe het voor de kinesist. Heel goed. En nu, ben ik het, en nu ben ik het zo gewoon, dus. is <laughs> lekker glad, alles. Ik hoorde we het al. Uh, ik heb een soort haar toen je ontketen hier in Vlaanderen. <laughs> Gladde Tony, je Dankjewel voor je reactie. Fijne ochtend, hè, man. Salut, hè. Ja, fijn. No, dat is nog ja, dag. Doei. Ja, iedereen klaar voor de foto? Lisa, we naar links. Ja, papa. Johan, bitje rechts. Okay. Ja, schat, zeg, nu ziet alleen maar onze gevel. Ja, schoon, hè? Ga voor gevelverf die buitengewoon top is. Colora. Profiteer van donderdag tot en met zaterdag van speciale actiekorting. Ook zondag nog geldig in de webshop. Goedemorgen morgen. Peter en Kim. Sinds een dag of twee vlinden ze in mijn hoofd. Sinds een... Een jaar geleden trouwens dat de zanger van Doe Maar Henny Vriend overleed vandaag 25 april. Bij ons nog altijd Frans Bauer en Sineke. In de zomer en het najaar komt Frans weer gezellig naar Vlaanderen om te spelen. Samen een album uitgebracht, ook Frans en Sineke. Want er, daarnet over Okselhaar kwam nog één berichtje binnen daarover. Los van het ontbijt, dat mensen zitten aan het ontbijt zeggen van... Uh, je daar even over te stoppen. Dus uh, bij deze. Ja, sorry. Uh, sorry daarvoor. De onderwerpen, soms komen ze even ongelukkig, maar ja is, het is. Ja. Schuld van Frans Bouwen, natuurlijk. Ja. We hebben het even over het Eurovisie Songfestival. Jullie hebben alle twee ervaring. Sineke heeft meegedaan in 2010. Zou ja. je het opnieuw doen, Sineke? Um, nou ja, ik zeg altijd: zeg nooit, nooit. Het is natuurlijk het grootste muziekevenement van heel Europa. De wereld ook wel. Heel dan. de wereld, ja. En ik zeg je heel eerlijk: het is zo'n ja, zo ervaring. wat je eigenlijk later pas beseft. dat je later pas beseft wat je echt hebt gedaan. Ja. Dus, ja, ik zou dat nog wel een keertje doen, ja. We gaan even naar de inzending van, uh, van dit jaar. Dat is Dion en Mia. Uh, die live volgens heel veel mensen niet echt overeind blijven. We gaan even kijken en luisteren naar een stukje van een... Ah! Burning Daylight heet het heet het liedje. Ja, helemaal toonvast was het niet. Het was wel live. Een van de eerste keren dat ze, dat ze optraden Wat vinden jullie? Ja, weet je. Ja, kijk, er staat zoveel druk op ze. En um, het, is, het is natuurlijk niet, het is niet zuiver. Nee. En um, het is een van de eerste keren dat ze echt live samen op het podium stonden, live gingen zingen samen. Uh -huh. En um, ja. Ik weet natuurlijk dat er echt... Het is zo mega groot. Dat er zoveel druk op je staat. Dus altijd heel veel kritiek op het songfestival, ja. wat je ook doet, of het al op het liedje is, op de act, op ja, je kapsel, je kleding, op alles, alles wat je maar kan bedenken, is. Maar nu hebben het, ze een mening over. Dit is deze mensen worden zo hard afgemaakt in ja. Nederland. Dat is toch niet normaal. Is dat nee, iets typisch ja, dat... Nederlands dan? Ja, nou nee, ja. Wat ik zeg, het is altijd wel, uh, er is altijd wel. Iedereen heeft echt een eigen mening daarover en niet. Uh -huh. um, Kijk, het is natuurlijk ook normaal dat niet iedereen is eens is over het liedje. Iedereen ja. heeft een eigen muziek, smaak, keuze. Dat is normaal. Ja. Maar ja, dat ze nu zo ja, eigenlijk echt hard worden aangepakt. Het ligt gevoelig. Het ligt ja. heel het ligt gevoelig, gevoelig, ja. Kijk, het is natuurlijk wel zo. Uh, laten we eerlijk zijn. Uh, iedereen is trots op, uh, op de inzendingen. Uh -huh. maar, en je hebt daar ook verwachtingen bij. Het publiek heeft ook, denk ik, hele hoge verwachtingen. Ja. En als je dan. Uh, ja, ziet dat die verwachtingen eigenlijk niet gehaald worden. Dan is dat echt teleurstellend denk ik ook veel. Moeten jullie opnieuw een nationale presselectie doen in Nederland? Ik denk in ieder geval dat het publiek misschien ook meer betrokken moet, moet gaan worden bij... wie gaat er nou naar het zong? Festival. En het ja. natuurlijk, uh, ja, het, het, is, het is te hopen dat de, deze mensen de komende weken nog... Ja, ze hebben niet zoveel weken meer, maar... Ja, nog een nee. week of twee. Dat Duncan Lawrence is er nu echt wel ja. mee bezig. Dat ze ja. met het zelfvertrouwen terugwinnen. Laten we ons ze, het Ja, dat elkaar, hoop ik, ja. Dat, te terugwinnen. Maar als er volgend jaar een preselectie komt, mogen ze Frans en Sineke bellen? Ja, wij staan al helemaal in wij de startblokken. Dus mochten ze uitvallen, <laughs> wij staan gelijk klaar. Ik heb de koffer al klaar liggen in de auto. <laughs> oh ja, dus voor dit een nacht, Wij kunnen naar Liverpool... Uh, nou, af, afreizen om daar het Nederland te vertegenwoordigen. Dus wij zien daar echt geen enkel probleem. Nee. Zie je zo. Wie weet, als ze we bellen, dan gaan we naar jullie. Dankjewel Frans en Sineke om hier ja. te zijn. Heel veel succes met de tournee. Dankjewel. Heel veel succes met het album. En dankjewel. Dankjewel. En kijk eens in de lucht, lieve mensen. Love is in the air. Mooi. Love is in the air Everywhere I look around Love is in the air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 Love is in the air when the rising of the sun Love is in the air when the day is nearly done And I don't know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 Your life. Love is in the air. Love is in the air. Van John Paul Jong. Dat is goed wakker op een dinsdag of Je Wie iets om mee te dansen, hè. Ja, het is wel raar. Schudden. Nee, het is niet raar. Het is tof. Allee, we zijn weg. Sorry, het liedje is gedaan van John Paul Jongen. Op is 8. Uur 30, half 9 zeggen we hier. Goedemorgen. Alle leerlingen van het eerste middelbaar zullen vanaf nu ook een A, B of C-attest krijgen. Tot nu toe waren er scholen waar je in het eerste jaar niet kon blijven zitten. en waar je dan pas een attest kreeg op het einde van het tweede middelbaar. Maar dat verandert. En vanaf eind volgende week krijgen kinderen uit een gezin met een beperkt inkomen. een premie van 100 euro. Vorig jaar kregen ook al heel wat andere kinderen die premie. om ze te steunen nu alles in het leven zo duur is. En dit is het nieuws uit jou. Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Nikki van Driessen. In Sint-Niklaas trekken straks honderden leerlingen van de lagere school de straat op... om de laatste jaar van het secundair op te roepen om voor leerkracht te studeren. Het is een initiatief van de lerarenopleiding van de Odyssee Hogeschool... naar aanleiding van het hoge lerarentekort in het onderwijs. Geert van Buinder van de Odyssee Hogeschool legt uit. Het is een optocht van uh, een 600-tal kinderen van de lagere school... van, van het eerste tot zesde leerjaar... Het, het is een optocht waar dat ze heel duidelijk in sindiklaat gaan rondgaan. Duidelijk naar de secundaire scholen. Ze hebben allemaal fluitjes mee en ze gaan eigenlijk met veel kabaal gaan ze die 17, 18-jarigen hopelijk naar buiten krijgen om eens met hen in dialoog te gaan, om de boodschap door te geven van wil jij mijn juf, wil jij mijn meester worden? De stoet vertrekt straks om half tien op de Grote Markt in Sint-Niklaas volgt dan een parcours van zo'n vier kilometer langs zes secundaire scholen in het centrum. In Brakel is een waken gehouden voor de vrouw en haar man die zondag dood zijn teruggevonden. Een vrouw lag voor haar woning, haar man enkele kilometers verderop aan de voet van een uitkijktoren.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 huurders daarvan, is gecontroleerd of ze ook eigendommen hebben in het buitenland. In Gent ter vergelijking met duizenden woningen waren er maar dertien controles, zo zei ze. Schepen van wonen, Tine Heijsje, vindt het een schijndiscussie, want ook in Gent wil men sociale fraude bestrijden, maar het werkelijke probleem zit ergens anders, zo zegt ze. Eigenlijk snap ik niet waarom telkens opnieuw, want we hebben het debat al vaak gevoerd, zowel NVA als Vlaams Belang daarop terugkomen.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 In Nijgen, bij Nienoven heeft het gisteravond zwaar gebrand in een smederij. De bluswerken gingen gepaard met een hevige rookontwikkeling. Er vielen geen gewonden, maar de schade is wel enorm. Het woongedeelte is volledig verwoest, het atelier bleef grotendeels gespaard, maar het plafond moest wel gestut worden. Even werd gevreesd dat de brand zou overslaan naar andere gebouwen, maar de brandweer kon erger voorkomen. Deze ochtend en doorheen de dag zijn buien nog mogelijk, afwisselend met drogere perioden. Het is daarbij bewolkt, na de middag een paar brede opklaringen, Maxima rond 12 graden met een noordelijke en koele wind. Morgen wordt een drogere dag met brede opklaringen dan weer zo'n 12 graden. Meer nieuws in Oost-Vlaanderen in de VRT-app. En als je vraagt, hoe kan ik dan mijn eigen uh, plekje vinden, mijn buurt in de VRT News app, daar staan knopjes op waar je gewoon je regio kan aanduiden, Super handig. En dan zie je ook meteen waar de files staan, Hajo. Inderdaad, op onze verkeerspagina. E17 van Kortrijk naar Gent. Daar moet je wat vertragen van Deinzen tot Nazareth. Er is net een ongeval gebeurd. De rechterrijstrook liever is versperst. Verder naar Antwerpen blijft het vrij druk, hoor, met files van een half uur. Vanaf Haasdonk zie ik vanaf Oelichem en vanaf Massenhoven. En de andere files naar Antwerpen die zijn gemiddeld zo'n 15 tot 20 minuten lang. Op de Antwerpse ring richting Gent hebben we een gewone ochtendspits met ongeveer een kwartier vertraging van Antwerpen-Noord tot aan de Kennedy-tunnel. En dan naar Brussel. Daar ja, reken overal ongeveer nog 20 tot 25 minuten erbij. Vanaf Aalst, vanaf Mechelen-Zuid, tussen Tieltwingen en Holsbeek en vanaf Bertem. Verder dan op de binnenring rond Brussel gaat het nog een kwartier langzamer van Woutersbrakel tot Beersel en ook nog eens 20, 25 minuten zelfs tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En op de buitering verlies je in totaal drie kwartier van Eigenbrakel tot Zaventem. En dan nog wat vertragen ook op de E17 naar Gent, 20 minuten van Lokeren tot Destelbergen, dat zijn zo van die file golven daar. Hè. En op de E403 naar Brugge is er net een ongeval gebeurd. Even voorbij het knooppunt met de E40, hou rekening met een kwartier vertraging vanaf Ruttervoorde. Wat heeft bijna elke Belg in huis zonder het te weten? Ehm, uh, EG. Dat is juist. Bijna elke Belg heeft een geneesmiddel van EG in huis. EG, geneesmiddelen voor iedereen. Deze week vragen Anne en Daan je de kleren van het lijf. Yes, we duiken samen in jouw kleerkastondressing. En we gaan op zoek naar een verhaal. Een broek met heimweer naar de 90's. Of de sokken die je nooit meer hebt gewassen sinds je eerste date. Maakt niet uit, wij willen dat ene kledingstuk dat voor jou goud waard is. Neem snel een foto, post hem samen met jouw verhaal... In de Radio 2 app. En misschien mag jij dan met onze kaart gaan shoppen, shoppen, shoppen. Luister deze week elke voormiddag naar Ann en Daan of kijk op radio 2.be. E 5, jouw verhaal in stijl. Jouw goedemorgen telt voor twee. morgen. Peter en Kim. Radio 2. En Een klein probleempje binnengekomen. Ja, het is jammer. Mark Damen uit Dessel vraagt hoe laat komen Frans en Sineke. Ze zijn alweer weg. Maar geen nood, Frans. Mark tenminste, je kan alles herbekijken bij ons. Op radio2.be of volg ons op Instagram. Het Regio. Die Margot van de Regio is op zoek naar goede verhalen in de Molenstraat. En vandaag gaat ze langs bij iemand die klasfoto's neemt. En daarvoor even Werner van Hee uit Gistel. Goedemorgen Werner. Goedemorgen allemaal, dag Peter. Zeg Werner. Ja, ik hoorde, ik hoorde daarvan hoe uh, dat ze te gast is in de Molenstraat voor die klasfoto's. En dat iedereen mooi zal opgesnukt zijn. Ja. Maar in mijn tijd waar, kwamen ze in school met een kameel. Exact. Ja! Die je, ja, ja. Dus, ja, je ziet daar zo'n mini-mannetje zitten tussen twee grote bulten ja. van een kameel en die staat ik, gewoon op ja. jullie speelplaats. Ja, dat was op onze speelplaats. Ik lijk er helemaal niet meer op. Ik heb nu een mooie prullenbol <laughs> en, en een snor. Heb je, heb, je jaren... heb je die twee bulten nog? Heb je die twee bulten nog? Nee, dat is niet meer. <laughs> Dat wat? was in de jaren ja, 59, 60 denk En dat, dat was toch ook uh, met, ja, met de reclame van Subri was dat. En er bestond ook een kameel die kwam met uh, reclame van Jacques Chocolade, geloof ik. Dat bestond oh, wat wow, is dat toch allemaal? Nee, kijk, ja. die zonder kijk, foto's. andere tijden. Ik kan je toch niet voorstellen dat je tegen je kinderen zegt: hop, nee. hop, het is vandaag klasfoto. Snel, nee, of je nee. bent te laat voor de olifant. Oh, maar kijk. Nee, maar er waren er ook die huilden en die er niet op huilden, nee. is... ah, ja. Ja, Deel de foto zometeen meteen ja, even feest, bij he? ons op Radio 2, Werner. Dank je wel om het dat te delen. Geniet van de ja, dag, ja, man. Dan. Ja, je, ja. allemaal. Ja. We moeten even naar, naar Margot, want die staat effectief in de molenstraat. Klaar voor de klasfoto. Waar is die molenstraat eigenlijk, Margot van de regio? Vertel het ons. Die is in Kapelle uh, op den Bos en iedereen heeft er hier zin in. Er zijn hier wel geen kamelen, uh, misschien volgend jaar wel, want ik hoorde iedereen hier wel lachen toen ik, het ver, uh, toen ik het vertelde. Dus het kan voor inspiratie zorgen. Maar juffrouw Ingrid en juffrouw Stier, jullie zien er beeldig uit vandaag. Dank u wel. Mooiste outfit uit de kast gehaald? Ik heb mijn best gedaan. Ja. Want daarjuist beschreven jullie de dag van de schoolfotograaf wel als een hutse kluts. Maar ik kan mij voorstellen een leuke hutse kluts. Jawel, de kinderen zien er allemaal prachtig uit. Hè. We hebben allemaal heel mooie kindjes op onze school. En ze zien er echt op hun besten uit. Ja. Ja, jullie moeten elk jaar op de schoolfotograaf. Koop jullie die dan elk jaar? Want dat is toch wel een, een leuke uh, tijdscode voor jezelf om bij te houden. Om jezelf zo te zien evolueren door de jaren. Ja, zeker wel. De klasfoto's uh, die... Uh... Alle leerkrachten houden die zeker. En dan kunnen ze een keer gaan terugkijken. Van als je een oud-leerling tegenkomt, oh, wacht, ga je zien in mijn foto's. Dat is wel leuk om te zien. En om jullie zelf ook terug te zien, zo'n paar jaar geleden. Ja, daar zit ook een grote verandering in met al die jaren. Want ik heb best wel een heel dikke map met alle schoolfoto's. <lacht> uh, twee kindjes die vandaag ook op de foto gaan staan, zijn Cas en Leonie. Jullie zitten in het... Vijfde. vijfde leerjaar. Jullie zien er fantastisch mooi uit. Leonie, wat heb je aan vandaag? Uh, een tram... Paars en witte streep. Ja. En een jeansbroek. Je hebt die zelf gekozen? Ja. Hebben jullie daar zin in in de schoolfotograaf? Wat vind je daarvan van als die langskomt? Vind je dat stresserend of heb je daar net veel zin in? Superleuk, altijd. Ja? Ja. Waarom? Gewoon, ja, je kan altijd herinneringen zien van je foto's. Ja, dat is inderdaad leuk. En de man die het allemaal moet gaan doen vandaag, dat is Bart. Uh, jij neemt al 15 jaar schoolfoto's. Hoe stel je die kinderen op hun gemak? Want ik weet, ik vond dat zelf verschrikkelijk. Oh ja, ik denk gewoon de tijd nemen om mooie foto's te maken, grapjes vertellen en op die manier de kinderen eigenlijk op hun gemak te stellen. Dus uh, ja, dat ze eigenlijk een mooie foto hebben. Ja. Ja. Je, je doet het al uh, 16 jaar ondertussen, ja, denk ik. De setting ziet er in mijn hoofd nog altijd hetzelfde uit. Zo'n een, een mooie achtergrond, een, een stoeltje om op te zitten, twee uh, flitsparaplu's die er dan klaarstaan. Is het ook nog hetzelfde als 15 jaar geleden of is het toch een beetje veranderd? Hetzelfde concept natuurlijk, ja digitale fotografie, je kan meer foto's maken, verschillende poses, dat was vroeger allemaal niet. Vroeger was dat ene foto dat de fotograaf dan zelf koos, nu is het digitaal, dus ja, we maken wat meer foto's en de ouders kunnen eigenlijk de foto's zelf kiezen die ze willen kopen eigenlijk. En is het ook zo allemaal nog heel stijf of mag het wel losser? Ik probeer dat wel losser aan te pakken, dat, dat je geen stijve foto's niet meer hebt, ik denk ook niet dat dat nog van deze tijd is. Um, mensen maken tegenwoordig ook zelf foto's, dus ik vind dat je wel iets speciaal mag doen. Ja, en krijg je dan zo speciale verzoeken? Ik denk niet dat een ouder gaat vragen, maar ik mijn me kameel meebrengen. Maar zijn er zo dingen die ouders wel vragen aan u? Ja, eerder, ja, puistjes wegdoen. Uh, als het kindje gevallen is bijvoorbeeld, een schram wegdoen. Of eventueel, ja, wat dichter kroppen, zo van die zaken. Maar eigenlijk valt dat allemaal nog wel goed mee. En, maar je doet het echt met heel veel liefde en plezier, hè? Absoluut. Ik denk als je het niet graag doet, dan, ja, dan straalt je dat ook niet uit, hè? Nee, en ze, hebben jullie vertrouwen in de, in de schoolfotograaf, kindjes? Ja. Voel je op je gemak? Ja. Okay, wel, ik stel voor dat we dan een keer samen op de foto gaan kijken. Wie er meekijkt via de Radio 2 app, hier staat zo'n klein koetje tussen ons. Cas en Leonie, jullie mogen jullie een beetje, ja. een beetje bukert, bijzetten. Uh, schoolfotograaf Bart, wij zitten klaar. Okay, we zijn mooi aan het lachen. 3, 2, 1. Christie, <lacht> Toppie. Voilà, we staan er al op. Kijk top. Dat gaat hier een leuke dag vandaag worden in de molenstraat. En je weet het, als er volgende week of gewoon Toucour iets in jouw molenstraat te beleven valt, laat het ons weten. En ik kom met heel veel plezier af, want ik wil ze allemaal bezoeken. Margot van de regio. Die Margot op dat koetje. Dat was toch? Het is echt een mini-koetje. Mm -hmm. Het is opnieuw vraag. Hoe komt het toch dat wij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 Soms niet veel te hard Ik zou meegaan met je Ver weg hier vandaan En geloof I'm in. Even niet meer wit Toch zwart Wil je meer? en kijk van verder Hou me tegen Hou wegen En ik geloof Niet dat je ziet weer really. Geen heel gek, je kan hem ook zien. Uh, we moeten het vanmorgen hebben over bananen met de inspecteur van Radio 2. Goedemorgen Sven. Goedemorgen, dacht Peter. Je hebt gewoon mijn banaan meegemaakt. Ja, gewoon gestolen. Ja, dank je. Ja, wat is er met bananen? Ja. <laughs> Wel, bananen zijn gigantisch populair als, het, als we al die mogen geloven. Daar zijn die verkoopcijfers op één jaar tijd gigantisch gestegen. Een derde bananen verkopen ze meer op dit moment dan vorig jaar uh, op dit moment. Je hebt zelf een supermarkt, Kim, hoe zit dat? Me... En de leise, ja, als jij mag zeggen, maar ik kan de <lacht> <lacht> uh, Maar eigenlijk moet ik wel zeggen dat de banaan het best verkopende fruit is, altijd al. En dat staat sowieso ook in de toppers van heel de winkel. Dus bananen worden gigantisch veel verkocht. Hoe ja, komt dat? Sowieso is het inderdaad al heel erg populair, maar het wordt alleen maar populairder. Het zou deels te maken hebben ook met jongeren, die veel meer bezig zijn met fitness op dit moment. De, de, de lichaamscultus is wat groter geworden. Uh, er worden ook filmpjes op TikTok verspreid waarin beweerd wordt dat het heel goed is voor die spieropbouw. Dat moet ik al meteen wel tegenspreken. Het is niet echt goed om je spieren te verbeteren of zo. Mm -hmm. Maar ja. Er zit toch veel suiker in, ja, heb ik gemeld. Net laten voor vertellen. het sporten is banaan natuurlijk. Kun je stoppen met, met mijn banaan zo constant ja, ik, vast te pakken? Ja, oh, ik zit flikker. Oh, ik zal. <laughs> ik vind ook eens, je? Dat mogen de mensen ook weten. Jij neemt elke dag een banaan mee. Nul afwisseling. Al jaar? Nee, maar ik eet eigenlijk liever een sinaasappel of zo. Maar dat is oh, zo'n zo boel. Dus dat doe ik dan s'morgens. Eet ik een mandarijntje en zo. En dan breng ik altijd een banaan mee. je kan toch ook een appel of een peer of... Ja, maar we zitten met dat klokhuis en dat sap. en... maar dus nee, we we het wel graag hebben natuurlijk: hè, dat we meer appels en peren eten uit België. Ah, Zwaar. Ja, ja, het is, het is ja. totaal niet oké, okay, want bananen hebben ja, we altijd dan. niet in Vlaanderen. Zwaar, ja. Dus uh, sorry daarvoor. Maar kijk, wat gaan jullie onderzoeken dan in de Ja, ik wil gewoon weten hoe komt dat, dat die banaan zo populair is. En dat we, als ze dan toch inderdaad zo populair is, dat we dan daar de juiste dingen over weten. Want er zit magnesium, kalium in, maar klopt dat allemaal wel wat we daaraan toedichten, dat dat allemaal zo gezond is? Dus gewoon alles over de banaan gaan met die bananen. Oh, <lacht> oh. ja, ik moest het toch één keer gebruiken. Het is, het is heel mooi, kijk ik daarom, daarom luisteren al de inspecteur zo meteen met zijn banaan vanaf. 9 uur. En nu wat anders die Purple Disco Machine. Altijd goed. In the dark. Je, dat meen het wordt een mooie dinsdag, hoor. Oh. <laughs> Oh Daar gaan we het over hebben bij de inspecteur, de bananenman van Radio 2. Is dat wel een beetje? Het is gewoon super lekker. Het is beter als over okselharen. Je hebt heel slechte bananen ook. Dat ook. Alle vragen en alle opmerkingen. Deels in de app. Zometeen meer. Als er overstromingen zijn in Californië. Dan denk je. Dat is serieus. Maar als jouw regio met wateroverlast kampt. Dan denk je. Dat is niet meer serieus. Nu staat onze kelder weer onder water. Tim, zet die pomp maar op hè? Ja. Nieuws van dichtbij. Dat raakt je. Dus volg je ook het nieuws uit jouw buurt bij 14nieuws en hier bij Radio 2. Download nu de gratis 14nieuws-app. 14nieuws gaat verder. Radio 2. Elke dag telt voor 2.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 Reserveer nu uw plekje achter het stuur op hedinautomotive.be. we toch we leren in ons badkamer. Ja! Wow, ik zie het plonsen in een tropische regen bij broer. Ik snorkel en ik zie. Ik zie dat jullie onze nieuwe badkamer van Balmart al heel plezant vinden. Een echt waterpretparuk. <middels> Dat zeven 7 zaken onder één dak, met advies. Nu jouw waterpretpark, euh, badkamer vol plezier, met kortingen tot min 50%. Zelfbouwmarkt, bouwen aan je thuis. Kijk op zelfbouwmarkt.be Iedereen is anders, maar geluk en comfort, dat, dat willen we allemaal, toch? Bij Verbergmoes helpen we je graag met persoonlijk interieuradvies. Nu gratis accessoires tijdens onze actiedagen. Bij Verbergmoes in sint Gilleswaas. waas Verbergmoes brengt leven in je interieur. De banaan is populair, ze wordt meer verkocht in de winkels, ook door jonge consumenten. Ik ga op zoek naar verklaringen. Als jij ze kent, laat maar weten.